Een pannen is niet het einde van je plannen. Via Pechverhelping is er 24 op 7. Goedemorgen, het is 2 over 6. Ja, de maandag is begonnen. Dag Shayma. Dag Peter. Lekker weekend gehad. Zeker, heel ja. Alleen de regenen, spijtig. Uh, ja, dat was nu gek, over de regen gesproken. Maar ja, heb jij gisteren slecht weer gehad of uh, regen gehad? Ja, toch wel. In de voormiddag was het zondag, maar in de namiddag begon het weer. Ja, kijk, want ik heb er andere dingen over gezien. Maar bon, goedemorgen, lieve mensen. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey, hey! Ik was in de Dardenne. In de Dardenne? In de Dardenne, in Saint-Hubert. Het maffen is, als je in de Ardennen loopt, dan, dan ben je nog altijd in Vlaanderen. Het zijn allemaal Vlamingen die daar rondlopen, zo onwaarschijnlijk. Maar dat was prachtig, weer ook in de namiddag. Oh! Ja, onwaarschijnlijk mooi. En het zuiden, hè? Het zuiden is het, het altijd beter. <laughs> het is er altijd iets beter, natuurlijk. En wat een straf, straf ding van Romelu Lukaku. Hallo. 5-0 voor die Rode Duivels. Ja, we worden weer kampioen volgend jaar. Zien we ze nu al. Hopelijk goed weekend gehad, jij ook. Het is een beetje zoals Pat Bennett daar zegt. De liefde, dat is altijd een beetje vechten. Goedemorgen en welkom. Ja,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 Goedemorgen, Hajo. Ja, goedemorgen. Er zijn al een paar ongevallen en werken. En... Ja, ja, ja. Maandag, jongen. Zijn... Een... Ja, het is uh, al uh, moeilijk. Inderdaad, op de E34 bijvoorbeeld. Van Antwerpen naar Knokken. Daar hebben ze van het weekend gewerkt. Maar uh, die werken zijn blijkbaar nog niet afgelopen. Dus de Zelzatentunnel blijft gesloten door werkzaamheden. Je kan dus omrijden via de R4 en de Zelzatenbrug. Maar ja, op die omleiding begint het verkeer stil te vallen. Hou rekening nu al met een kwartier vertraging. Op de Antwerpse ring richting Gent. De eerste ochtendrukte zien we daar van zo'n 10 minuten van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel. En dan op de buitering rond Brussel is het ook al wat verdragen bij Huizingen. Want daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. Het is vandaag een prachtige 20 november. We zullen gewoon met het goede nieuws uh, beginnen. 5-0 hebben we gewonnen tegen Azerbeidzjan. 5-0. Vind ik lekker, hè? Ik vind dat heel mooi. En vooral vier van Lukaku, ja... Ja, prachtig wat hij ook deed. Zo op een bepaald moment stak hij zijn duim in zijn mond voor, voor zijn kindje. Ja, het is echt waar, zo een, een tutterbeweging dan. Heb je niet gezien? Ik heb dat niet gezien? Ja, dat is heerlijk. Oh. Ja, dat is echt zo'n soort shout-out naar uh, dat zijn zoon. is, zeker, dat, hij dat is heeft. wel echt een, een, een lieve papa, denk ik. Ja, dat moet een leuk. Ja, dat is ook zo'n papa waar je als kind dat kan je op kan klimmen en eindeloos blijven klimmen. <lacht> als je helemaal bovenaan zit in zijn nek, heb je echt hoogtevrees. Dus, <lacht> ja, dat kan ik me voorstellen. Die heeft mij ooit eens opgetild, die man. Echt? Ja, dat <lacht> is... Wat? In welke context? Dat was, dat was voor een radioactie. En die was te gast bij ons. En ik weet niet hoe we erop gekomen zijn, maar op een bepaald moment ging ik in de lucht en lag ik op de handen van Romelu Lukaku. Echt zo? Ja, die man is zo sterk man. Ah, hier, hier, hier, hier. Ja, heerlijk hoor. Ja, die voel je zo dat niet. Ik wilde daarvan nog in opzoeken. <laughs> Zeker. Ja, goedemorgen. Uh, mensen vragen zich af. Ja, Kim, waar is Kim? Kim is er nog niet vandaag. Daar is ook een uitleg voor. Daar gaan we straks even over, uh, over hebben. Als je naar buiten kijkt, dan is voorlopig nog droog. Mirjam heeft in Duffel droog weer gezien, maar het zou vandaag nog wel kunnen beginnen te regenen. Maar het is een perfecte dag. Het is vandaag internationale dag van de rechten van het kind. En wel, daar zijn we nooit genoeg mee bezig. Onze kinderen hebben het best goed, maar je wil niet altijd op andere plaatsen in de wereld wonen. Zeker niet als je in een oorlog zit. Goedemorgen, dag Michel. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Michel Wademom uit Gent. Ja, je hebt van het weekend eindelijk je stad ontdekt, vertel eens. Ja, nee, als het, als het echt zo'n hondenweer is, slecht weer is en veel regen. dan vind ik dat nog het meest ideale om, om in de stad met de vriendinnen rond, rond te wandelen. Ja. Onder de paraplu. Gezellig. He en in de, op tijd kun je stoppen om iets te drinken ook hè. en tussen de Heb je iets nieuws ontdekt in je stad, Michel? Uh, iets nieuws? Uh, nu. er valt altijd iets uh, te beleven hè, in, in een stad als Gent, dus uh, ja, dat altijd wel uh, altijd beweging, altijd activiteit, altijd wel een groep die, die optreedt of uh, onder de stadsalvers, uh, terug, uh, de man met zijn gitaar die voor animo zorgde, dus uh, ja, de man met de bellenblazers, uh, ja. Maar het lijkt wel de Gentse feesten geweest van het weekend daar, wat is dat? Dat is niet Michel. Je, het, het klinkt alsof je genoten hebt. Dat is goed voor, uh, voor deze week. Geniet van je maandag en geniet van goede morgenmorgen. Het is 17 over 6, goedemorgen. Life is a funny way, en wie is die rijke man die in de riolen van Brussel zat en vooral waarom? Dat hoor je over twee minuten en een half. Telenet One stelt voor, de feesten zijn voor iedereen. Woo!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 Black Friday Weeks bij Mediamarkt. Let's go. Kleur je leven met spetterende tech voor straffe prijzen. Zoals de energiezuinige Black Friday toestellen van Bosch. Zet niet duur, wel duurzaam op je wishlist. Nu bij Mediamarkt. Bottine? Ja? Kompas? Ja? Gamel? Ja.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 Want het weekend waren er beelden plot van een pony die mishandeld wordt in een manege in Peer. Die beelden die zag je op social media en die kan je nu ook bij ons zien in de app van Radio 2 of VRT1. Het, top, ja, het zijn wel pittige beelden ook. dus is uh, wel iets overgezet, maar toch wat mensen doen met dieren, dat hou je niet van mogelijk. Schema, wat is er gebeurd? Er is te zien dat een paardrijleraar een pony een aantal keer slaat met een zweep, maar het dier niet wil luisteren. En de stad Peer kreeg die beelden eerder deze week al te zien, stuurde die dan meteen door naar de politie en het parket heeft ook een strafonderzoek gestart. De manege waar alles gebeurde zou blijkbaar al eerder onder toezicht gestaan hebben, omdat er ook nog andere meldingen kwamen rond dierenwelzijn. En uh, die manage, ja, die reageert nu zelf ook op Facebook. De eigenaars zeggen, ja, we wisten helemaal niets hierover. En we waren trouwens ook niet aanwezig in de manege op het moment dat die pony mishandeld werd. Wat beziel voor mensen om dat te doen? Dat begrijp het ik niet. Het gaat allemaal rond macht. Is altijd... De is altijd macht. Ik ben sterker dan jij, ja. dus ga ik jou mishandelen. Maar tegen zo'n dier, wat het... Allee. Ja, een dier dat niet wil luisteren, maar waarom moet hij dan luisteren? Ja, ik denk dan ook van, die heeft gewoon geen zin. Soms hebben mensen ook geen zin om iets te doen. Nee, dan moet je er met geen zweep gaan opzetten. Zo'n heel vreemd verhaal. Ja, ja hopelijk ja, krijgt het ook de juiste gevolgen. Goedemorgen, morgen. Dan misschien nog wel een plezant verhaal dat ik kan meenemen vandaag. En misschien ook een goede tip voor volgend weekend. Er is blijkbaar een, een Rioolmuseum. museum. Ik kende het niet, uit het rioolmuseum museum in Brussel. En van het weekend zat er een miljardair, een wereldbekende miljardair een riool in Brussel het is echt gebeurd en je kent hem ook uh, je uh, kent hem niet persoonlijk, maar je valt tegen ja, de Ja, uh, de miljardair Bill Gates, dat is de oprichter van computerbedrijf Microsoft. En hij heeft het Reoomuseum in uh, Brussel bezocht en hij deelde er zelfs een filmpje van op zijn Instagram-pagina. Ja, je ziet hem uh, in de app van Radio 2.1 of VRT1 en vooral zijn neus aan het dichtknijpen. Dat was heel mooi. Dat blijkt me op te wel gestonken hebben. Wat deed hij daar? Het was gisteren Wereldtoiletdag en dat is een dag om aandacht te vragen voor het belang van propere en goedwerkende toiletten. Want niet iedereen heeft dat. En uh, het is wel heel heel belangrijk omdat vuilwater dan niet in drinkwater zou terechtkomen en er zo ziektes natuurlijk verspreid kunnen worden. En Bill Gates kreeg dan ook uitleg daarover en hoe wetenschappers uh, in Brussel het water testen op ziektes. Ja. En hij vond vooral dat de riolen dus inderdaad stonken, dat hij ook zijn neus dicht en dat er ook heel veel ratten waren. Dat willen we dus niet zien. Maar uh, hij was wel onder de indruk van hoe groot het daar beneden was. En hij vond het uh, een, ja, een leuk uitstapje in Brussel. <lacht> Maar ook vooral, je hebt geen idee wat er daar allemaal gebeurt onder de grond. Dat is crazy hoor. Ja, gewoon het feit dat je naar beneden moet in een tunnel, dat is voor mij al een no-go. Ja, maar het uh, feit dat je weet dat er, dat er toiletten zijn, dat is top dat man. Dat is wel top, hè? Ja, ja maar ja, stel je voor, nou. veel uren zitten mensen daarop zo. Zeker <lacht> sinds de invoering van smartphones. Oh ja dat, ja. ja, dat bleek dat. Onlangs was er toch ook zo'n bericht dat het heel ongezond was om zo lang in die houding te zitten ook. Ja, ja. Ja, goed zal het allemaal niet zijn. Hey, voilà. En dat scrollen. Niet doen, maar zeg goedemorgen vooral. Het is 24 over 6. Als je er zit, zeg je: euh, doe het goed. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. Jouw goedemorgen telt voor twee. Peter van den Vijver. Radio 2?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 Nog eentje op de kans Dat je vanavond met, me oh, oh, oh, oh, oh. vanavond met me Vanavond met me Vanavond met me Vanavond met me Niemand tikt me op mijn schouder Het is mijn maat, hij zegt we gaan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 Dat je vanavond met me... Chique, Chic, Le fruit c'est chic. Het is half zeven exact. Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst schema, goedemorgen. goedemorgen. Het is onduidelijk of er in de Gaza-strook een tijdelijke pauze komt in de gevechten en bombardementen. Een vertegenwoordiger van de Palestijnse groep Hamas zou gezegd hebben dat er een pauze komt van vijf dagen in ruil voor de vrijlating van tientallen gijzelaars die de groep heeft ontvoerd. Maar Israël ontkent dat. En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun laatste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap gewonnen. Het werd 5-0 tegen Azerbeidzjan. Romelu Lukaku scoorde vier goals nog voor de rust. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder, goedemorgen. In Zwijnrecht gaat een groep inwoners samen met gemeenteraadsleden van Groen en Vooruit in beroep tegen de beslissing om te fuseren met Beveren en Kruibeke. Onlangs nog stemde een meerderheid zonder Groen en Vooruit voor een fusie met Beveren en Kruibeke. Maar die beslissing is niet democratisch genomen, zegt Sabrina van Broek van de burgerbeweging Hart voor Zwijnrecht die mee naar de rechter stapt. Volgens ons is dat inderdaad niet democratisch verlopen omdat wij hier in Zwijndrecht een volksraadpleging hebben gehad die weliswaar niet bindend was maar 42% van de kiesgerichtingen is wel komen opdagen en uh, 80% van die mensen heeft wel degelijk zich uitgesproken tegen een fusie en vandaar vinden wij dat de democratie niet gevolgd is in Zwijndrecht aan twee kruispunten op de A12 in Aartselaar zijn vannacht werken gestart. Het gaat om de kruispunten met de Kleidaallaan en de Kontigse Steenweg en de Helstraat en de Guido Guido-Gezellenstraat. Op de kruispunten wordt de asfaltlaag op de rechterrijstrook richting Brussel vernieuwd omdat er spoorvorming is. Er wordt alleen s'nachts gewerkt, dan kan je maar op één rijstrook rijden. Overdag zijn twee rijstroken beschikbaar in plaats van drie. De werken zouden vrijdag afgerond moeten zijn. Mocht je afgelopen nacht knallen hebben gehoord in Mol Achterbos dan hoef je de politie niet te waarschuwen. Het ging om een militaire oefening in de hele Kempen die vorige week maandag van start ging. Burgemeester Wim Kaiers. Gisteravond hebben zij in het jeugdlokaal, het kapslokaal van Achterbos, manoeuvres gedaan. Uh, dat was een lokaal flank gelegen bij heel wat bossen. En ze hebben daar heel wat manoeuvres gedaan op bankmilitie, gebruikt ook met drones rondgevlogen, om eigenlijk een beetje een inname van dat jeugdlokaal en dan terug een verovering daarvan te kunnen simuleren. De militaire oefening loopt in de Kempen nog tot vrijdag. En de provincie Antwerpen is sinds dit weekend heel wat bomenrijker. Tijdens het boomweekend werden onder andere in Reti, Schelle, Boeghout, Wustwezel, Mechelen, Dessel en Putten bomen in de grond gestoken. In Kontig werden maar liefst 17.000 bomen en struiken geplant op een landbouwperceel naast natuurgebied de oude spoorwegberm. Dat natuurgebied wordt met deze actie ineens dubbel zo groot. De helpende buurtbewoners zijn blij met de komst van dat extra groen. Het is leuk om boompjes te mogen planten, hè? ook voor haar. Hè? Om uh, een activiteit samen te doen. En uh, ja, de natuur is heel belangrijk. Hè? Dus... <laughs> ja, we gaan een volgend boompje planten, is ja. schat? Ik vind dat fantastisch. Uh, je hebt geen open zicht meer, maar langs de andere kant komt er wel een bos voor de komende generaties. De dag start met opklaringen, daarna wolken en in de loop van de dag mogelijk ook een bui hier en daar. Temperaturen rond 10 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws. Op dit moment kun je de app van Radio 2 zien hoe druk het al is. Wat is er toch aan de hand, joh? Ja, het is maandagochtend, hè? dus uh, dat is niet uitzonderlijk hoor, voor november. Maar er zijn wel wat extra problemen, onder meer de werkzaamheden. Op de E34 bijvoorbeeld van Antwerpen naar Knokke, daar is de Zelzate-tunnel nog steeds gesloten. We horen dat de tunnel ongeveer rond 7 uur zou opengaan. Uh, maar in elk geval, als je er nu voorbij moet, dan is het heel lastig. Want je moet de snelweg dus verlaten bij Zelzaten Oost En dan kan je zo omrijden via de ring rond Gent. Dus via de Zelzatenbrug. En daar moet je rekening houden, ondertussen met zeker een half uur vertraging. De files naar Antwerpen die staan er natuurlijk ook al. Op de E34, bijvoorbeeld, van Zorsel tot Oelighem. Op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring richting Gent ook al heel druk. 25 minuten ben je kwijt van uh, Merksem tot aan de Kennedy-tunnel. En dan op de A12 naar Bergen-op-Zoom vanuit Antwerpen. Ook daar sta je in de file al 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Leugenberg. Dat komt door een ongeval. Dan de eerste files naar Brussel, die staan uh, tussen Tieltwingen en Holsbeek op de E314. Zo'n 10 minuten is dat de buitenring rond Brussel. Ook daar problemen door een ongeval in Huizingen. Daar sta je een half uur aan te schuiven vanaf Ruisbroek. En op de binnenring rond Brussel tot slot ook 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Ja, toch even over de werken, want daar was je net ook over bezig. Ik het even naar jou, lieve luisteraar. Er is mij iets opgevallen dit weekend en de voorbije weken en misschien jou ook. Dus denk even na, hoe gaat het met de werken in jouw gemeente? Deel dat gerust al even in de app van Radio 2 als je een verhaaltje hebt.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 Amai. Amai Amai Dat valt mee Bij Proximus is het weer zover Amai Dat valt mee Van zo'n prijs valt je echt omver. Black Friday is weer in het land Al weet niemand wat dat echt is Maar dat maakt allemaal niet uit De OnePlus 11 is toch niet mis Een OnePlus 11 voor 0 euro bij een mobiel abonnement Info op Proximus.be Proximus Think Possible de laagste prijs, ook tijdens Black Friday, die vind je bij Van den Borren. Dankzij onze Akte van Vertrouwen. Van den Borren, voor het leven. Een overlijden in de familie? Oh, dat was zo triestig. betekent ook heel wat papierwerk. Ja, en dat er nog bovenop. De rompswamp na een overlijden wordt vaak onderschat. Een aangifte van nalatenschap stel je dus best samen met je notaris op. Want verkeerde of laatijdige aangiftes kunnen je duur komen te staan. Informeer je alvast op notaris.be.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 I'm Kiss the girl van Katy Perry. 19 voor 7. Bom, er is mij iets opgevallen de voorbije weken. In Temse waar ik woon, de parel aan de Schelde, in het Waasland. Is dat de parel aan de Schelde? Ze zeggen dat daar, hè. Ze zeggen... Alleen die van Themsen zeggen dat, vermoedelijk. Ja, we is wel een fijne gemeente. Ja, ik ben hier van daar afkomst en ben daar gaan wonen, maar... Ik kon dat graag, dat is heel fijn gedaan. die mensen daar echt hun best. Nu aan de schelde ook een paar prachtige nieuwe appartementen, mooie, nieuwe, goede restaurants. Gezellige markt op vrijdagochtend. Maar hoeveel werken en omleggingen daar zijn, dat is niet meer normaal. Het is zo typisch het jaar voor de verkiezingen. Menslager bijvoorbeeld, die kan er helemaal niet mee lachen. Op die manier is een pak minder volk. Um, dat is ook allemaal tijdelijk en we weten ook, het moet gebeuren. Hmm, er is van alles aan de hand. Nu, vorige week. Er scheen ook al een artikel op VRT Nieuws. En er had je werken die voor een heel wat verkeerschaos zorgden in Sterrenbeek in vlaams Brabant. Wat was daar aan de hand? Ja, er waren werken van Fluvius aan het net voor elektriciteit en aardgas. En uh, tegelijkertijd startten er ook werken aan de Fietsnelweg. Uh -huh. En die werken die waren gestart zonder dat de buurtbewoners op tijd verwittigd waren. Dus ja. eigenlijk wist niemand van iets... Uh, daardoor was er ook heel veel verkeerschaos, want niemand heeft zich kunnen voorbereiden. En door die werken stonden er ook heel veel verkeersborden, dat eigenlijk niemand het nog snapte van waar moet ik nu eigenlijk naartoe. Mm -hmm. Gelukkig zijn nu de werken van Fluvius al afgelopen, maar uh, ja, ik denk dat de mensen daar echt niet mee konden lachen. Soms denk ik ook van praten die met elkaar. De gemeentes dan, die dan werken doen, en dan een overheid, en dan Fluvius. Dat is zo. En communicatie, zo belangrijk. Uh, Roald Breemans uit Pelt. Goedemorgen Roald. Ja, Jij had het bondig samengevat in onze app. Pelt is een werf. Hoe erg is het daar? Het is heel erg. Het is, uh, het is zo erg dat het bijna een klug is. is <lacht> We leggen ze uit. Het is, het is, het is echt hopeloos. We zijn begonnen met het marktplein helemaal te renoveren en aan te passen. Uh -huh. uh, dat is allemaal prima, maar dat is ondertussen al maanden en maanden bezig. Uh, ondertussen hebben ze ook besloten om aan de Koen, dat is eigenlijk een, uh, een winkelcentrum waar, waar verschillende bedrijven liggen, winkelcentrums liggen. Mm -hmm. Daar aanpassingen te doen, dat is eigenlijk de hoofdweg van Neerteld naar Overpeld. Dus het groeige Neerteld en Overpeld, tegenwoordig noemt alles Knel. Yeah. Dan hebben ze nog besloten om een brug af te sluiten. Uh, die oh, nee. komt van Sint-Huibrechts-Lil. Uh, die rijdt dan richting uh, ja, Achel, uh, Neerteld eigenlijk. Mm -hmm. Dus daar kunnen we maar op ene kant niet meer door. En dan hebben ze ook nog beslist, vorige week is dat geweest geloof ik, heel de week gaan ze in Neerteld Centrum, dus de hoofdader van Neerteld kan ze dan ook nog beslissen om dat werken uit te voeren en slimme verlichtingen, of slimme verkeerslichten te plaatsen. Ja. Om de doorstroom te bevorderen. Maar uh, dat bevorderde helemaal niks. Het wordt gewoon ja, steeds erger en erger. Je kunt gewoon nergens meer langs. Het ja. is hopeloos. Ja, soms denk je slimme verkeerslicht is goed, maar nu nog slimme politici. En ja, we zijn er helemaal, natuurlijk. Ja, die werken moeten gebeuren, Roald. Maar het is, het is het jaar voor de verkiezingen. Je merkt het overal. En dan vraag je toch af, dat kan toch beter? Dat zou toch beter moeten kunnen? Ja, Roald, heb je al van je neus gemaakt bij, uh, bij de overheid? Oh, ja, zou dat helpen? Dat is inderdaad de vraag. Dat is de vraag. Nu, we gaan toch op zoek naar verhalen. Zoals dat van Roald. Hoe zit het beetje bij jou? Deel die even in de app van Radio 2. Waar vinden we op dit moment de Belgische kampioen uh, openbare werken? We sturen Margot van de Regio binnenkort eens om dat goed te bekijken. Dankjewel, Roald. Um, ik hoop dat je de weg nog vindt naar huis. Dat komt voor goed. Hè. We hebben altijd Google Maps nog. Maar die kan ondertussen ook al niet meer volgen. <laughs> Dank je wel. Fijn ook, doen, man. Fijne werk, meneer. Daag. Verhaal, deel het zeker even in onze app van Radio 2. We gaan er binnenkort mee aan de slag. Want voor u het weet staat zij voor je neus: Margot van de regio. Tuurlijk wel. Margot van de regio. Je kan die gewoon ook zien, want ze rijdt misschien rond in jouw buurt. Altijd op zoek naar een verhaal dat je moet horen. Op dit moment hoor en zie ik haar lekker warm ingeduffeld in de regio Antwerpen, richting Balen. Want Er is een soort van oorlog aan het voeren, een militaire operatie. <lacht> met onder andere het Belgisch leger. Goedemorgen, Margot van de regio. Hallo, goedemorgen. Vertel eens, wat is er aan het gebeuren daar? Wel, wie meekijkt via de Radio 2-app of via VRT1, die kan hier Schut. achter mij zo echt van die militairen zien, helemaal ingepakt met geweren en alles, want effectief, ze zijn hier eigenlijk al de hele week lang, je hebt er misschien al iets over gelezen, een uh, grote oefening van defensie aan het doen, zowel in de Antwerpse Kempen als in Limburg. Celtic Uprise heet die, ze doen dat jaarlijks. En op dit moment is hier in Balen gisterenavond een oefening gestart en die moet nu uh, tot zijn hoogtepunt komen. Wij mogen dat meevolgen, dat is samen met meer dan 700 uh, militairen. En ik heb de boodschap gekregen van kijk, doe stevige schoenen aan en breng zeker uw oordoppen mee want er kan ook uh, met oefenmunitie geschoten worden, dus uh, oh. ik vind het allemaal heel spannend en straks, binnen een klein uurtje, horen jullie pas hier effectief allemaal aan het doen zijn Ja, maar wacht, dus oefenmunitie is dat dan uh, kan je pijn doen? Dat denk ik niet, ik weet het niet geen idee, ik zal het jou straks weten te vertellen maar ze hebben ons beloofd dat we uh, geen gevaar uh, zullen lopen, zolang dat we uiteraard niet in de weg lopen schema kijk een beetje bak Nee, nee, ik hoorde al eerder vorige week dat dat de losse flodders zouden zijn ja. mee te schieten. Ja, ja. Of maar, dat, of ook dat het dan pijn doet, ik weet het niet. Maar je hebt wel zo'n dik jasje aan, Margot. Misschien kan je hey, eens denk, vragen. Jongens, ik, ga, ik, ik ga het niet uitesten. Nee, <lacht> toch niet? Ik, ja. Kan jij nu effectief eens vragen dan straks. Wat een losse flodder? Eén, wat is dat? En twee, waarom heet dat een flodder? Dus dat klinkt toch nergens op? Ik, Ik een, zal het uh, voorleggen aan de kolonel. En een dolle helm. Lijkt me ook wel een <laughs> goed plan, zeg. Ja, volg het allemaal in de app van Radio 2 over een uurtje. Margot van de Regio. Margot van de Regio. If someone me Fun, my birthday cake, my soul, my dog. Take everything I love, but oh. So I'm um.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 iemand in de buurt die van me houdt of ik dat ik net iets Alles kan een mens gelukkig maken. Hoi, ik ben Milan. Wist je dat wij allemaal geboren worden met een vlammetje? Ons waakvlammetje. Maar onze vlammetjes hebben het niet altijd makkelijk. Want niet elk kind kan opgroeien zonder zorgen. Daarom gaan we dit jaar weer vlammen voor alle kinderen en jongeren. Door koekjes te bakken, kilometers te fietsen, platen aan te vragen en ook veel meer. Doe jij ook mee? Registreer dan jouw actie via dewarmsteweek.be. Zodat we allemaal kunnen opgroeien zonder zorgen. De Warmste Week. Met de warme steun van KBC. Nu even niet. Niet goed geslapen? Ga dan naar Beter Bed. Nu kortingen tot 50%. Beter Slapen begint bij Beter Bed. Ook open op zondag en Cyber Monday.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 en van Mozart tot Bruno Mars. Voca People, vanaf 26 december in de viage in Brussel. Tickets op vocapeople.be, samen met Radio 2. Ook zondag, Black Friday bij X2O. 50% voordeel op bijna alles. Je zou voor minder enthousiast in je bad springen. X2O, ga voor meer badkamer.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 Hey, ik ben Jonas en ik werk bij Koolruid. En we hebben nu al niet te missen feestpromos. 25% korting bij aankoop van twee flessen Light Orient alcoholvrije dranken. Zo maken we het verschil. Ontdek alle acties tot en met 28 november in onze winkels. Voorwaarden op KoolRuit.de. Colruid Laagste prijzen. Er zijn geen stoute kinderen, gelukkig. Maar waar liggen de beste daken van Vlaanderen? Een exclusief interview met de Sint, straks bij ons. Elke dag, dag voor twee, WMT, Radio 2. Het is 7 uur, VRT Nieuws krijg je vanmorgen van Schema Saesai. Goedemorgen, er dreigt een tekort aan plaatsen in de woonzorgcentra. en De rode duivels hebben gewonnen van Azerbeidzjan en zijn daardoor eerste in hun groep. In Vlaanderen zijn er te weinig plaatsen in de oudere zorg en er moeten dan ook dringend extra plaatsen bijkomen. Dat zegt Zorgneticuro, een Vlaams netwerk van zorgorganisaties. Nu zijn er in Vlaanderen 220.000 mensen van 85 jaar of ouder. Over 10 jaar zijn dat er 300.000. En die zullen dus ook veel zorg nodig hebben, zegt Margot Kloet. Volgens ons moeten er tegen 2030 nog 7.000 extra bedden bijkomen. Dat zal al diept zijn. 3.000 van die bedden zijn al toegewezen of zijn al geprogrammeerd, zoals we dat zeggen in het jargon, maar dat wil het wel zeggen dat er nog 4.000 extra bedden zullen moeten bijkomen. En daarnaast zullen we ook moeten gaan kijken naar wie gaan we nu nog uh, ja, verzorgen en ondersteunen in die woonzorgcentra? Volgens Zorgnet zullen in de toekomst alleen mensen die echt niet meer zelfstandig kunnen wonen een plaats kunnen krijgen in een woonzorgcentrum. Andere ouderen moeten thuis ondersteund worden. Sinds vanmorgen rijden er weer treinen tussen Oudenaarde en Kortrijk. Zaterdag was een auto op het spoor terechtgekomen in Harelbeken. waardoor er veel schade was aan technische installaties en het treinverkeer lag er het hele weekend stil. Nu is alles dus wel weer hersteld. En ook de spoorlijn tussen Deinze en Lichtervelde is volledig hersteld na een ongeval vorige week dinsdag. Een verdacht vrachtwagenchauffeur negeerde toen het rode licht aan een overweg in Ardooien. en dan reed een aankomende trein in op die vrachtwagen. De schade was groot, het duurde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 In Nederland heeft de politie bijna 1000 kilo cocaïne gevonden op een dijk langs de Westerschelde in Zeeland. De drugs zouden meer dan 73 miljoen euro waard zijn. Gisteren werd een verlaten bootje gevonden bij een natuurgebied en later werd aan de andere oever dan de drugs gevonden. De cocaïne is intussen ook vernietigd. In Argentinië wordt de uiterst rechtse Javier Millet de nieuwe president. Hij kwam als winnaar uit de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. De andere kandidaat was de centrum-linkse ontslagnemende minister van Economie, maar hij haalde het dus niet. Argentinië zit in een diepe economische crisis. De Rode Duivels hebben hun laatste EK-kwalificatiewedstrijd met 5-0 gewonnen van en Daardoor eindigen de Belgen als eerste in hun groep. Peter van den Bent. De Belgen hebben zich dus met verve verzekerd van de eerste plaats in hun groep en daarbij horen ook het statuut van reekshoofd bij de loting voor het Europees Kampioenschap op 2 december in Hamburg. De Belgen waren al heel snel klaar met het heel zwakke Azerbeidzjan dat ook nog eens tot 10 man herleid werd halverwege de eerste helft na een rode kaart en de grote man in de eerste helft was Romelu Lukaku. Hij scoorde maar liefst vier keer in het kat-en-muisspel van de dartele Belgen met de hulpeloze Azeri. Vier doelpunten dus van Lukaku, We zijn er veertien in deze voorronde. helft was het allemaal een beetje minder. Natuurlijk enkel nog een bal tegen de paal van Tielemans en de allerlaatste goal in de laatste minuten, 5-0 van Leandro Trossard Zo dus België voor de zesde op een volgende keer naar de eindronde van een groot toernooi. En Jan Vertongen is dan ook erg tevreden. Ja, ideaal. Deze hele week diende ervoor om deze wedstrijd te winnen en als reekshoofd naar het EK te gaan. Dus zeker volbracht. We hebben nog geen hele weg te gaan en er zijn, er zijn absolute topfavorieten. Ik schouw ons daar net onder, maar de favoriet wint zeker niet altijd. En ik ga nu niet zeggen dat we het EK per se gaan winnen, maar we hebben wel een goed gevoel. Dit is het nieuws uit jouw buurt. In Zwijnrecht gaat een groep inwoners, samen met gemeenteraadsleden van Groen en Vooruit, in beroep tegen de beslissing om te fuseren met beveren en kruibeken. En wie verdachte activiteiten in de Antwerpse haven wil melden, kan dat binnenkort doen via een centraal meldpunt voor alle havens van ons land. Als het, het licht zo meteen er is, dan zal je merken dat de dag start met opklaringen, daarna wolken en in de loop van de dag mogelijk ook een bui. We halen zo'n 10 graden. Meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws. Waar kleuren de kaarten rood? Dat zie je nu in de app van Radio 2 of live op VRT1. Een je waar je eventueel kan stilstaan. Het is wel wat weer hajoverteltje. Het is alweer wat inderdaad. Ja. Zeker op de E34 van Antwerpen naar Knokke. Daar is de Zalzaten tunnel nog steeds gesloten door werkzaamheden. Die zou rond deze tijd moeten opengaan. Maar het is in elk geval nog niet het geval. Al het verkeer moet dus de snelweg verlaten bij, bij zelzaten Oost. En dan moet je dus omrijden via de brug in Zelzaten. Maar dus dat hele ja, dat hele doe. Die hele omleiding kost je 1 uur vertraging momenteel. Dus uh, wie vanuit Antwerpen naar Knokke of Brugge wil kan dus beter de route via de E17 en de E40 via Gent nemen. De files naar Antwerpen die staan er natuurlijk ook al. 10 minuten van Brecht tot Sint-Job op de E19 zie ik. Van Zoersel tot Randst op de E34 ook 10 minuten. En op de E313 een klein half uur vanaf uh, Massenhoven. Antwerpse ring richting Gent. Daar gaat het 20 minuten langzamer. Van Merksem tot aan de Kennedy-tunnel. Ook problemen door een ongeval zie ik op de A12 naar Bergen op Zoom in Leugenberg. Er staat ruim een half uur file tot op de Antwerpse ring bij Antwerpen Noord. En dan naar Brussel hebben we files van zo'n 10 minuten op de A12 van Wilrijk tot Aardslaar. Daar komt door werkzaamheden. En op de E314 een klein kwartier tussen Tieltwingen en Halsbeek. En dan naar Brussel de buitering. Ook problemen: drie kwartier ben je kwijt van Ruisbroek tot Huizingen door een ongeval. En op de binnenring. Rond Brussel zien we een kwartier vertraging tussen groot bijgaarde en Vilvoorde. Ja, Het was jou misschien al opgevallen als je keek in de app van Radio 2 of VRT1, maar we zijn kroenen naartoe, schema. Ze zijn eventjes weg, maar ze komen wel terug hoor. Heb je die dan zelf eruit gehaald of, uh... Ik had een trouwfeest. Vindag. Had je mee getrouwd? Proficiat? had? was oh, onwaarschijnlijk. Dat <laughs> is toch een goed nieuws. Wauw. Ja. Hij was tenslotte ja, getrouwd. Ja. En uh, nee, ik, had dus, uh, ik, ik, ik, ik was als gast op een trouwfeest. Ja, ja. En dan heeft mijn zus mijn haar gestyled. Oké. Okay. Omdat ik dan een keer iets anders wou. lachen. Mm. Het is mooi, hè? Het is mooi. Dank je wel, Peter. Nou, ah, nog eens goede krullen. Ik zou ook misschien je haar, je haar eens kunnen. <laughs> Nee? Ja, ik heb dat vroeger nog wel gedaan. Nee. Ja, ja, dus, uh, de, de feiten zijn verjaard. Ja. <laughs> ik heb niet zoveel coronas jij uiteraard. Nee. Maar mo, bon, genoeg over onszelf. Het is zeven over zeven. Geniet eens van die maandag met Jennifer Lopez. Dat is Miriam. Morgen, morgen. Jennifer Lopez, let's get loud. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. Uh, Michel heeft nog een goede tip. Peter, Peter, Peter, je zou geweldig staan met een Bruce Willis kapsel. <lacht> een Bruce Willis kapsel, dat ik dan toch even. Ja, die mens is kaal. Ah, ah. Echt wel. Ik was dat echt gaan googelen. Natuurlijk. Ja, misschien Heeft hij ooit wel haar. Misschien bedoelde hij dat. Ja, wel. die heeft ooit haar gehad. Ah, ja, misschien wel. Ja, jij hebt het ooit, heb jij ooit al kaal geschoren? Ja, ik heb het ooit eens gedaan voor de goede zaak. Aha. Omdat ik ja, stiekem wel bang ben om echt kaal kaal te worden. En dan was, ik moest dan mijn, uh, ja, mijn angsten overwinnen. Ik had er dan een, een actie aan gekoppeld omdat er ook heel veel mensen zijn die hun haar verliezen tijdens, um, tijdens ja. chemotherapie en dat soort dingen. Absoluut. Dus uh, hebben we daar Zien, dan... Ik, ja. uh, prachtige beelden. Iedereen die het... Uh, als je zoekt Peter van der Veyren kaal, oh, dan zie je ja. meteen de foto's. En het is inderdaad wel een beetje Bruce Willis. Van als je zo echt je ogen dicht krijgt, dan zie je het wel een beetje. Dat wel. Goedemorgen dames en heren, en alles daartussen. Het is vandaag 20 november, de dag dat je hoort op Radio 2. Dat kwam al even binnen, dat er binnenkort alleen nog plaats zal zijn in woonzorgcentra voor oudere mensen die echt zeer veel hulp nodig hebben. En de rest, ja, die trekken we dan op flessen of zo. Hoe doen we daar dan mee? Die moeten dan thuis meer ondersteuning krijgen... ...maar ook daar moet er natuurlijk genoeg personeel voor zijn. Dat vind ik prima. Maar dan moet je inderdaad zorgen dat daar personeel voor is. We zullen zien, voorlopig nog opklaringen... ...maar het zou nog wel kunnen gaan regenen vandaag. En er komen heel veel vragen binnen... Over, over Kim. Ja, Kim, die had toch een keelontsteking vorige week. Is hij nog niet terug? Nee, Kim is er nog niet. Um, ze is intussen genezen van een keelontsteking. Maar er is een reden waarom ze er vandaag niet kan zijn. Misschien moet je hem even luider zetten. Dan kan je een kleinigheid vertellen. Want daarom heeft ze ons gevraagd om jou te laten weten waarom. Omdat mensen anders toch maar vragen blijven stellen. Nu, ze zegt ons het volgende in een mededeling... Ze zei letterlijk, het is hier intussen een weekje stil bij haar thuis, als ook op de radio. En dat zal de komende tijd misschien nog even het geval zijn. Want, vertelt ze, uh, haar papa van Kim ligt sinds vorige week in het ziekenhuis. Daarom legt ze momenteel de focus op haar familie verdere details, wenst ze momenteel niet te delen. En ze zei ook nog elke dag een show presenteren van drie uur lang op Radio 2 is prachtig en het is ook een voorrecht om jou positief wakker te mogen maken, zegt Kim maar je verdient 100% van haar energie en positiviteit en ze zegt dat ze die momenteel even niet kan geven Kim, zegt ze, ik krijg heel veel steun en tijd van het ochtendteam om nu op de plaats te zijn waar ik hoor. En daar is ze ons erg dankbaar voor. En ze besluiten op het einde, bedankt om mij en mijn familie tot dan rust en privacy te gunnen. Dus we weten nog niet wanneer die precies terugkeert. Ze zal terugkeren. Maar tot nu, Kim, als je luistert, heel veel troost van ons bedenk je. Altijd. Flame van de Bengals komen hele mooie reacties binnen voor Kim. We geven het allemaal door. Veel troost, veel liefde voor Kim. Haar papa ligt in het ziekenhuis, dus deze week is er even niet. Misschien later op de week, misschien dan nog later. We geven haar alle tijd natuurlijk. Bon, echte winnaars. Dat zijn de rode duivels sowieso, maar jij kan ook een rode duivel zijn vanmorgen. Als je meespeelt met Punto Punto, dan ben je misschien een winnaar van een Goeie Morgen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 vakantie. Het groest door je gedachten. Ontdek met Holland America Lijn in 2024 prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse Fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland America Lijn. Met wie anders? 2 euro per week twee maanden lang. Daar moet zelfs een kritische geest niet lang over nadenken. Lees nu De Standaard. Twee maanden lang voor 2 euro per week. Via standaard.be slash actie. Dat is altijd digitaal en in het weekend op papier. De Standaard. De kritische massa.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 Black Friday Weeks bij Mediamarkt. Kleur je leven met spetterende tech voor straffe prijzen. Zoals een Samsung Galaxy S21 FE smartphone voor maar 399 euro. Om te surfen, sturen en jingle bellen. Nu bij Mediamarkt. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang minstens 20 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. .be. Proximus.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 Goedemorgen. Ook DJ in danscafés. Met welke plaat krijg je iedereen op de dansvloer, Peter? Met uh, Barry White. Oh, ja, sowieso. The first, the last, my everything. So you're the first, the last, my everything, ja. Yeah. Perfect, kijk, een goed antwoord. Hopelijk gaat het even goed bij. Punto, punto. Het is simpelheid, drie juiste antwoorden heb je nodig. Als de klok gestart is, krijg je vragen. Eén letter van het antwoord en dan aanvullen. En als het lukt, win je die exclusieve Goeiemorgen Morgen ook. Speel snel en pas als je het niet weet. We beginnen vanmorgen met de L van La La La La La. Welke L is klimgereedschap om de hoogte in te gaan? En wie wilt beter niet? Een ladder. Welke M is een, zowel een Italiaanse uitspraak als een bekende musical? Mamma Mia. Welke N komt uit een wolk in de lucht en hebben we de laatste negen dagen meer dan genoeg gehad? Nee, Bah ja, ze zijn binnen. Hoppla! Goed gespeeld, man. De ladder. Dank u. Die hadden we nodig. En Mamma Mia, de bekende musical. Het is een rare musical. Echt een rare musical. Ben jij gaan kijken? Even, nee, ik heb die film nooit gezien. Ik was in shock. Plots kwam er iemand uit de zee, begon die te zingen. Ik vond niks. <laughs> ja, ik heb dat altijd met musicals. Maar kijk ja, de N die komt uit een wolk in de lucht. En die hebben we veel te veel gehad, natuurlijk. Punto Punto! De neerslag. Goed gespeeld, Peter. Ze zijn binnen, jongen. Dank u. Even straks spelen naast Peter wie met Punto Punto in onze app. Fijne ochtend. Punto punto, punto punto. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. ¿Quién dan deelnemen. De Minimax, Minimax waterontharders. De neerslag, ja, hoe zit het ermee intussen? We hebben er genoeg van gehad. Maar Weerman Bram, goedemorgen. Goedemorgen, dag Peter. Vertel eens, ja. wat krijgen we vandaag? Ja, neerslag gaan we krijgen hè, o, op wat? dit moment. Ja, ja, neem maar zeker de paraplu mee of de regenjas aan hoe vandaag, want... Uh, Starten doen we met al een paar buien. Ook nog wel een paar mooie opklaringen. Zeker in het noorden van het land. Maar er is nog, nog veel meer regenopkomst voor vandaag. Rond een uur of tien verwachten we die, die regen in het westen van het land. Daar zitten ook felle buien bij trouwens. Met ja, windstoten tot 60 of 70 kilometer per uur. Ook kans op onweer, vooral in het westen van het land. En dan tussen tien uur en een deel van de namiddag gaat die regen van west naar oost trekken. In de loop van de namiddag gaat het opnieuw wat droger worden vanaf het westen met mooie opklaringen, maar ook nog wel een paar buien. In totaal kan er zo'n ja toch wel opnieuw een liter of ...op vele plaatsen vallen. Uh, lokaal misschien zelfs tot, uh, tot 15 liter. Temperaturen vandaag tussen 8 en 12 graden. Vanavond en uh, vannacht dan opklaringen... ...maar ook nog wel een paar buien. bij minima die uh, fris zijn. We gaan naar uh, 3 of 4 graden in de Kempen. Een uh, graad of 6 in het centrum. En nog 10 graden aan zee. Morgen dan uh, minder regen dan vandaag... ...maar toch nog een uh, wisselvallige dag... ...met uh, soms een opklaring... ...maar toch vooral veel wolkenvelden... ...en nog af en toe een buitje... Temperaturen rond 9 graden, opnieuw die goed voelbare wind. Woensdag ziet er dan veel beter uit. Dan krijgen we droog weer met zelfs mooie opklaringen. Wel koud, met woensdagochtend minima rond het vriespunt. En overdag maar 5 of 6 graden. Donderdag en vrijdag dan opnieuw gereizen, regenachtig weer. En in het weekend opnieuw buien. Allee. Allee, ja, Bram. Ja, ja. ja, goed, ja, maar kijk, we houden het allemaal in de gaten. Dankjewel, ja. fijne ochtend. En dan, ja, um, was er nog iemand die voorstelde, uh, luisteraar Gunther, of je bijvoorbeeld geen, um, geen dreadlocks met kralen kan dragen. Dat <lacht> is niet echt mijn stijl. Sommige dingen moet je niet doen? Nee. Nee, hoef je gewoon nog helemaal niet te doen. Dus, uh, voilà. Ja, niet kijk, het had, uh, zoals ze dan zeggen, goed plan doen we niet. in de Rolling Stones. Goedemorgen, drie voor half acht. Payne, Black. I see a I want it into black. Blijk van de Rolling Stones, Judith Verwimp. Die vroeg zijn graf, is Kim nog altijd ziek? Wat heeft ze? We hebben het daarnet net even uitgelegd. De papa van Kim ligt op dit moment in het ziekenhuis. Dus wil ze vooral rust en tijd nemen voor haar familie, wat we haar uiteraard gunnen. Het is exact half acht intussen, vierde nieuws krijg je van Shema Saizai. Goedemorgen, tegen 2030 moeten er in woonzorgcentra 7000 extra kamers bijkomen. Dat zegt Zorgneticuro, een Vlaams netwerk van zorgorganisaties. Over tien jaar zullen er een pak meer mensen zijn van 85 jaar of ouder. En tegen dan zouden alleen nog mensen die heel veel zorg nodig hebben in de rusthuizen terecht kunnen. En de Rode Duivels gaan als reekshoofd naar het EK voetbal in Duitsland volgend jaar. Ze werden groepswinnaar door in de laatste kwalificatiewedstrijd met 5-0 te winnen van Azerbeidzjan. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel goedemorgen. Er komt een nieuw meldpunt waar je verdachte activiteiten in de haven kan aanmelden. Er bestaat al zo'n meldpunt in de haven van Antwerpen en de bedoeling is dat het nieuwe meldpunt gebruikt kan worden voor verdachte activiteiten in alle havens in ons land. En het moet zo helpen in de strijd tegen drugscriminaliteit. Maar dat meldpunt zal weinig uithalen, zegt Antwerps advocaat John Maas, die al veel drugszaken heeft gepleit. De angst is zo groot dat men dat meestal niet zal doen. De folterpraktijken die men toepast op mensen die praten. De angst dat misschien toch uw naam bekend zou worden is zo groot, ze bedreigen u, ze tonen u foto's van ja. uw kinderen, ze tonen nu foto's van uw broers en zus en zeggen je werkt mee of zij hebben iets voor. In Zwijndrecht gaat een groep inwoners samen met gemeenteraadsleden van Groen en Vooruit in beroep tegen de beslissing om te fuseren met Beveren en Kruibeken. Onlangs nog stemde een meerderheid zonder Groen en Vooruit voor een fusie met Beveren en Kruibeken. Maar die beslissing is niet democratisch genomen, zegt Sabrina van Broek van de burgerbeweging Hart voor Zwijndrecht, die mee naar de rechter stapt.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 Het is en mensen rijden maar op dingen. Goedemorgen, Haaien. Ja, ja, inderdaad. Ik heb wel een beetje goed nieuws voor de mensen van, ja, die de E34 richting Krokken nodig hebben. Er werd gewerkt vanmorgen in de Zelzaten-tunnel richting Knokke en die is net weer opengegaan. We zien op de camerabeelden het verkeer er weer doorrijden, maar de problemen zijn nog niet van de baan hoor, want uh, ja, je moest dus omrijden daarnet en dat betekent dat je nog steeds met één uur file moet rekening houden op die E34 vanaf Moerbeke helemaal tot aan de tunnel. Tot overmaat van rampen zijn dan op die omleiding van eerder vanmorgen ook nog eens ongevallen gebeurd. Onder meer is dat zo op de Kennedylaan van Gent naar Zelzaten, voorbij de afrit van de E34 in Zelzaten-Oosten zou de weg volgens de politie momenteel helemaal versperd zijn. Dus uh, dikke problemen daar. Wie momenteel van Antwerpen naar Knokke of naar Brugge wil, ja, die kan beter nog even de route via de E17 en dan de E40 via Gent nemen. Dat bespaart je heel wat ellende. Verder dan, naar Antwerpen hebben we files van zo'n 10 minuten op de meeste, aans, op de meeste ja, snelwegen natuurlijk, behalve op de e 313 Daar is het een klein half uur aanschuiven vanaf Massenhoven. Verder op de Antwerpse ring sta je, uh, even kijken, 20 minuten in de file van Merksemd tot aan de Kennedy-tunnel en richting Nederland ook een uh, kwartier van Deurne tot Antwerpen-Noord. En dat heeft dan weer te maken met een ongeval op de A12 naar bergen -op Zoom in Leugenberg. Ook daar een half uur gedeeld oefenen vanaf Antwerpen-Noord. Verder dan naar Brussel hebben we vooral problemen op de wegen van Antwerpen naar de hoofdstad. Ten eerste op de A12. Daar sta je 20 minuten aan te schuiven van Wilrijk tot Aartslaar. Daar zijn ze aan het werken. En op de E19, vlakbij dus, ben je bijna anderhalf uur langer onderweg van tot Mechelen-Noord. Dat komt ook door een ongeval. De andere files naar, uh, ja, naar Brussel zijn beperkt tot ongeveer 15 tot 20 minuten, zie ik. Verder dan op de buitenring rond Brussel hou rekening met een klein half uur vertraging van Eigenbrakel tot Servuren. En op de binnenring ook een half uur tussen groot Grootbijgaarden en Vilvoorde. Dankjewel. Ja, daarnet waren we bezig over werkzaamheden. Iemand, uh, Roald in Pelt, zei van: dat is hier dramatisch. We staan hier morgens gewoon in de file. Alles ligt hier open. Ik word net kontig. Hoe is dat bij jou in, uh, in kontig, -shame? Bij ons valt het nog wel mee, maar het is vooral heel veel fiber. En dus fiber klaar. dat is voor het nieuwe, nieuwe internet van de toekomst. Zeg. Ja, ja. En Die leggen dan overal voetpaden open voor mensen hun deur. En dat is echt wel een plaag bij ons. Jij je, je krijgt niet altijd de juiste informatie of te laat of, of net niet. Ja, vooral mensen met een oprit heb ik al heel veel gehoord die dan plots hun auto niet meer... Eruit, gewoon niet eruit kunnen, omdat nee. het voetpad helemaal open ligt. Dus zonder communicatie. Dus, ja. En volgend jaar zijn de verkiezingen. Dus aan plot zijn er een heleboel werken, want volgend jaar moet het er mooi uitzien. Deel jouw wegwerkzaamhedenverhaal in jouw dorp of jouw gemeente. Zeker in de app van Radio 2. We gaan er binnenkort mee aan de slag. Profile: verbanden en onderhoud. Kijk op profile.be Krevel. Jouw Black Friday, maar dan beter? Bestel via Click Collect op krevel.be en haal je Electro één uur later al af in de winkel van je keuze. Krevel. Leef beter.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 Te nemen je mag van. ze laten gaan hoor, Walter. Allee, laat los. Allee, laat los. In het recyclagepark neem je gratis afscheid van je oude matras. Het is voorleesbaar! En iedereen kan een voorleesbuddy zijn. Yeah! Wil jij die van mij zijn Schrijf je nog tot en met 26 november in op voorleesweek.be Ontvang tips en tricks en maak kans op een boekenbon van 500 euro Voorleesweek Een initiatief van Iedereen Leest Samen met Boektopia, VRT en vele anderen Check ook de Voorleesclub op VRT Max Radio 2. Zijn met Sinterklaas. Ja, die mens heeft wel heel veel regen gehad van het weekend. Um, maar we hebben een paar vragen voor hem. Onder andere, welke daken nu de beste zijn van Vlaanderen? Dat hoor je straks. Eerst gaan we naar het leger en dan gaan we een beetje naar de oorlog ook wel. Margo van de Regio. Goedemorgen, Margot van de Regio. Hallo, goedemorgen. We zitten in Balen. Ik zie je op dit moment staan in de provincie Antwerpen bij het leger. Dat heeft een heel goede reden. Wat sta je daar te doen? En wie is die meneer naast jou? Wel, ik ben eigenlijk heel blij dat het op dit moment wat klaarder is geworden, want daarjuist zag ik enkel lampjes in het, in het bos uh, bewegen. Maar nu zie ik heel veel militairen rondom mij. Heel veel uh, ge, gepanzerde voertuigen. En er vloog net ook nog een drone boven mijn hoofd. En dat is allemaal um, omdat ze hier een grote militaire oefening aan het doen zijn. In de Antwerpse Kempen, maar ook in Limburg. Al de hele week lang. Ik sta hier veilig aan de zijkant, zodat ze me niet als een indringer zouden beschouwen en mij onder vuur zouden nemen. En naast mij staat adjudant Tom Collier. Jij bent persverantwoordelijke voor de Motorized Brigade van uh, Leopoldsburg. Welke, uh, welke oefening zijn jullie hier nu specifiek? In Balen aan het naspelen. Ja. Uh, we zijn bezig met een oefening Race. Dat is eigenlijk in combinatie met uh, de Franse collega's. Dus de, de, de Franse militairen, uh, het voertuig staat achter u, uh, is ook zichtbaar. Dus eigenlijk is het omdat wij een project hebben uh, samen met de Fransen om een nieuwe aankoop te doen en om samen te werken. Uh, in de toekomst. Ja, en dan spelen jullie verschillende situaties na die mogelijk in het echt ook zouden kunnen voorkomen. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Uh, du, du, dus ja, het kan een beetje van alles zijn. Uh, mensen die ergens uh, moeten bevrijd worden, uh, die ergens moeten uh, uh, weggehaald worden. Uh, ja, dat proberen we na te boodsen. Okay, alles kan. En er doen in totaal een zevenhonderdtal militairen aan mee. Die zijn al sinds vorige week maandag gestart. Slapen die eigenlijk of gaan die constant door? Uh, het slapen dat hangt er een beetje vanaf van de opdrachten. Uh, het kan zijn dat sommige mensen heel veel slapen. Het kan zijn dat erbij zijn die bijna niet slapen. Maar het hangt er een beetje vanaf. Heftig wel. Uh, ja, we zijn militairen. Ja. Jullie zijn dat gewoon. Uh, ja, de meeste toch. Ja. Er kan ook geschoten worden, want ik zie hier inderdaad ook echt het grof geschut van, van geweren bij de militairen. Is dat al gebeurd? Uh, er is al geschoten. Er zijn al incidenten geweest in de regio van Arendonk, uh, waar dat eigenlijk onze mensen moeten op reageren. Uh, en die reactie is uh, voorlopig al uh, heel goed gebeurd. Oké, okay, dus de mensen zijn niet bang als daar plots troepen militairen in de straat lopen, want dat kan ook effectief wel gebeuren. Hè? Ja, maar de mensen, dus, dus de burgerbevolking, zoals dat wij dat noemen, zijn eigenlijk heel goed geïnformeerd. Dus we hebben al contact gehad met politie, uh, burgemeesters, gemeentes. Dus die zijn allemaal geïnformeerd. Uh, via website, uh, uh, nieuwsbrieven, uh, ook via flyers uh, in de brievenbussen. Dus ze zijn eigenlijk allemaal goed geïnformeerd. En dat schieten, dat is dan uh, met losse vlodders. Peter van den Veer is daar zeer benieuwd naar. Jullie ja. noemen dat uh, blank munitie. Kan je u daar pijn aan doen? Uh, je kan daar uh, uw pijn aan doen als je te dicht staat. Maar onze militairen zijn allemaal heel goed opgeleid. Dus stel dat er iemand bijvoorbeeld 20 meter voor een wapen staat, gaan zij niet met blank munitie naar iemand. Uh uh, vuren. Dus, maar het, het is eigenlijk uh, enkel een, een, een vlam die uit de loop zou kunnen komen. Maar op een afstand van 20 meter of meer is het geen probleem. De grote finale van deze oefening die vindt woensdag plaats in Leopoldsburg in uh, Limburg. Daar zijn nu al verkenners naar onderweg. Maar die zou je normaal gezien uh, niet mogen zien, want dan is er iets grondig mis. Ja, dat is uh, de bedoeling van, uh, van een verkenner. Uh, een verkenner is eigenlijk zien zonder gezien te worden. Dus hun opdracht is zien, maar de vijand of, of, of de, de andere, de, de, de counterpart mag eigenlijk hun niet zien. Oké, okay, dus de mensen in Leopoldsburg die mogen normaal gezien nu geen last hebben van, van de militairen daar. En dan ja, woensdag gaan ze daar een hele gijzelingsactie ja. ondernemen, waarbij ze mensen gaan bevrijden uit een gebouw. En die mensen, ja, dat is dan zo een, een onderdeel van, van, van uh, ja, een deel van de collega's eigenlijk die de vijand moet spelen. En dan heb je een deel van de collega's die ze moet gaan aanvallen, dus als je dan net te veel moet spelen. Ja. Kan gebeuren. Ik krijg hier net een beeld binnen van Roel van der Sneppen uiteraard in onze app van Radio 2. Ja? Die zegt van, ja, ja het, is, het is nodig dat uh, het leger oefeningen doet. En ik zie daar een soldaat zitten die een soort ja, bruin bommetje aan het leggen is. <lacht> achter een, oh achter een tank. Ja, moet je eens Hoe doen ze dat? Hebben die geen, geen mobiele toiletten mee of zo? Wel, het is heel grappig dat je zegt, want hier voor mij staat een hele rij dicties. Maar inderdaad, uh, adjudant, op het terrein, hoe gaan de militairen naar het toilet? Uh, als we een, een, uh, een locatie hebben waar uh, we eigenlijk, ja, zoals nu een CP, een uh, commandopost, installeren, dan wordt er wel uh, uh, iets geïnstalleerd. En als er, uh, als er niks zit? Als er niks zit, is het een boom. Voila, ja, moet ook gebeuren. Hè? Vandaar dat de bomen zo bruin zijn, natuurlijk. Dankjewel, Margot van de regio. <lacht> We hebben prachtige vragen voor Sinterklaas gekregen van de kinderen van Kim van onze Onder andere, een goede vraag, krijgen kinderen die echt stout geweest zijn ook iets van de Sint? Kijk straks.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 Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus Un jour où l'autre sera tous pavés, d'un jour à l'autre on aura disparu Serons-nous détestables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 Sacré papa, dis-moi où es-tu caché Ça doit faire au moins mille fois que van Het is 8 voor 8. En ja, zaterdag. Toen was die er. De prachtige intrede van de Sint. Op Ketnet kan je altijd herbekijken op de app van Ketnet natuurlijk. En zijn stoomboot en zijn pieten. En hij heeft het ja, ook dit jaar op de grote markt van Antwerpen alweer bevestigd hoor. Lieve kinderen, ik heb heel goed nieuws. Er zijn dit jaar. Geen stoute kinderen. Ja, ja, ja. Iedereen werd gek natuurlijk. Goedemorgen. morgen. Intussen is hij toch weer een weekendje bezig. En Kim, haar kinderen, zaten ook met een paar vragen. Onder andere krijgen kinderen die toch stout geweest zijn ook cadeautjes. Ja, we gaan het vragen, want we konden hem even storen in zijn drukke dagen. Um, Goedemorgen, Sinterklaas. Goedemorgen. Wij vroegen ons af bij Radio 2 hier, uh, vooral in welke Vlaamse gemeente zijn de daken nu het mooiste? Ah, dat is een vraag waar ik niet zomaar op kan antwoorden. Want je moet een dak in zijn context zien om het te kunnen beoordelen. Ja. En ja, die context is meer dan een stad of een dorp. Bijvoorbeeld lichter sneeuw. is er mist die alle vormen toverachtig verdoezelt. Hoor je vleermuizen zingen. Ruiten er naar jonge moeders die dromen van pasgewassen baby's. Dat speelt allemaal mee. Een dak is niet zomaar een soort hoed op een huis. Nee, het is een... Totaal gegeven. En dus ook een totaal ervaring, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ongeveer wel, Sinterklaas. Maar wat we ons ook nog afvroegen, want er is, ja, het wordt steeds drukker natuurlijk. Hoe gaat het met uw werkdruk, Sinterklaas? Wel, die werkdruk die ligt hoog, zeker in deze tijd van het jaar. En dan komt het erop aan om rustig te blijven. Dan lukt het allemaal wel. En wat daarbij steeds helpt, is een kopje thee. En ja, uiteraard een stukje speculaas. Het wordt vaak onderschat hoe gezond zo'n koekje is. Want als iedereen dagelijks twee speculaasjes zou eten, dan zou onze samenleving veel soepeler en vooral met minder stress functioneren. Dat is uh, genoteerd Sinterklaas. Nu, een tijdje geleden hadden we hier een experiment met artificiële intelligentie. Zouden we de Sint ooit kunnen vervangen door artificiële intelligentie? Ja, dat is wel eens geprobeerd... Mijn oh. dierbare goede vriend Leonardo da Vinci heeft ja. rond het jaar 1500 een mechanische Sinterklaas gemaakt die heel wat kon. En die Sint kon praten, lezen en schrijven naar de kinderen, wuiven en zo meer. Maar als hij op zijn paard zat, dan hoorde hij dat houten geraamte kraken en de kinderen die vonden dat griezelig. Oh. En tijdens zijn eerste wandeling op de taken is hij van het dak gewaaid. Oh. Die robot had een behoorlijk evenwichtsgevoel, maar ja, met een behoorlijk evenwichtsgevoel red je het niet op de taken. Dat evenwichtsgevoel moet perfect zijn. Ja, duidelijk. Nu, we hadden hier ook een vraag gekregen van uh, de zoon van Kim van Onsen, van Jack. Uh, het had te maken met uw leeftijd. Hoe kan het dat de zin blijft leven? Hoe kan het dat de zin blijft leven, Sinterklaas? Ah, ja, ja, ja. Wel, dat gaat bij mij vanzelf, net als bij iedereen. En elke ochtend word ik opnieuw wakker en dan begin ik fluitend aan een dag waarop ik hoop weer eens iets nieuws bij te leren of te ontdekken. En ja, zo simpel is het. Het is, het is een heel helder, Sinterklaas. Kim heeft ook een dochter, die heet Stella, en die wou weten of de kinderen die echt stout geweest zijn ook iets krijgen van de Sint. Gaat zelf de vraag even stellen. Dag, Sint. Kleine stoutjes, kindjes, ook cadeautjes. Ja, hoe ziet dat Sinterklaas? Wel, dit jaar stelt dat probleem zich gelukkig niet. Maar ja, ook stoute kinderen krijgen een cadeautje. En dat is dan iets wat hen helpt om te leren samenspelen. Want daar zit vaak het probleem. En dat kunnen dan bijvoorbeeld voetbalschoenen zijn... om spelenderwijs te leren samenwerken in ploegverband... Mm -hmm. En echte stoute kinderen die krijgen van mij een vermanend en bijsturend gesprek. Dat helpt altijd. Oh, zo heb ik ooit een heel vreselijke stoute jongen... ...ter mate op het goede pad geholpen dat de Dalai Lama zelf ooit tegen mij zei... ...toen die jongen volwassen was geworden... ...Sinterklaas, is die man nu niet echt een beetje te braaf? En ik heb toen geantwoord, meneer Lama... Je kan nooit braaf genoeg zijn. En hij was het helemaal met mij eens. Mooi, mooi gezegd, Sinterklaas. En nog een belangrijke vraag. Welk cadeautje zou u graag zelf krijgen? Dat heb ik al gekregen, lieve jongen. Toen bleek dat dit jaar geen stoute kinderen zijn. Oh, kijk, zo mooi. Sinterklaas, dank je wel. En uh, wij wensen u van harte nog een heel fijne dag. En fijne tijden ook. En binnenkort ook een gelukkige verjaardag, natuurlijk. Dankjewel, lieve kinderen. Heel graag gedaan. Ziezo, Sinterklaas. Dank wel voor dit uh, exclusieve interview op Radio 2. Sla je slag tijdens de Black Deals bij. Excellent, jouw vakman steeds dichtbij. Kijk voor alle Black Deals op excellent.be. Een cadeau, of een dat is voor iedereen plezant. Een kalender op een pastje. Eentje, twee, drie. Ja, tot... De FC, de kampioenencado's. Het ideale cadeau voor iedereen. Zus en zus en Leenbakker. Welke dag zult jij nog eens graag beleven? Black Friday. Dan kan ik nog langer shoppen. Oh, niet die romantische avond met Lorenzo. zo. Nee, bij Leenbakker hebben ze charmantere dingen, zullen Jaag nu elf dagen lang op de leukste Black Friday-deals voor je woon- en slaapkamer bij Leenbakker. En krijg 20% korting bovenop alle acties. Leenbakker. Mooi wonen, slim kopen. Bij Excellent zijn ze altijd wel te vinden voor extra lage prijzen. Daarom zijn er nu de Black Deals. Zo is er de Bosch wasmachine met Eidos, hmm? led trommelverlichting ja? en... Ja? Allee, vertel verder. Voor 699 euro. Oh. Dat is liefst 280 euro voordeel ja? en een proper was er bovenop. Oh my! dus Black Deals en toch een witte was. <laughs> Dat is proper. Ja. Excellent, jouw vakman steeds dichtbij. Kijk op excellent.be. Minimax, de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 Hey, ik ben Gitte, ik werk bij Kolruid en we hebben nu al niet te missen feestpromo's. 20% korting bij aankoop van drie flessen Kava Maspele. Zo maken we het verschil. Ontdek alle acties tot en met 28 november in onze winkels. Voorwaarden op kolruid.be. Kolruid, laagste prijzen. Ons vakmanschap drinken met verstand. Je bij Argenta dagelijks updaten over de nieuwste cryptocurrency? Kent u Itcoin? Of dit coin? Of dat coin? coin? Nee? Dat doen we niet. Beleggen minder cryptisch maken door mensentaal te spreken? Spring gerust binnen als er nog vragen zijn, hè? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. En hier zometeen ook een beetje Sinterklaas van de Nieuwe Week. Een nieuwe Peter Postprijs. Je kan weer een jaar lang iets winnen, maar wat? Dat hoor je nog voor 9 uur. Goedemorgen. Goedemiddag, Tel voor twee. is via het nieuws krijgen van Shema Saisai. Goedemorgen, er moeten dringend duizenden plaatsen bijkomen in de woonzorgcentra. En door de Duivels hebben gewonnen van Azerbeidzjan en zijn daardoor eerste in hun groep. De komende jaren zullen er in Vlaanderen duizenden extra kamers nodig zijn in de woonzorgcentra. Dat zegt Zorgneticuro, een Vlaams netwerk van zorgorganisaties. Er zijn nu in Vlaanderen 220.000 mensen van 85 jaar of ouder en over tien jaar zijn dat er 300.000. En die zullen dus ook veel zorg nodig hebben, zegt Margot Kloet. Volgens ons moeten er tegen 2030 nog 7.000 extra bedden bijkomen. Dat zal al niet zijn. 3.000 van die bedden zijn al toegewezen of zijn al geprogrammeerd, zoals als we dat zeggen in het jargon. Maar dat wil wel zeggen dat er nog 4000 extra bedden zullen moeten bijkomen. We moeten nu absoluut beginnen plannen. We moeten kunnen bouwen ook, want er zijn gebouwen nodig waar we die mensen niet moeten kunnen verzorgen. En dat vraagt toch een, een tijdelijke planning. Niet morgen, maar eerder vandaag. Volgens Zorgnet zullen in de toekomst alleen mensen die echt niet meer zelfstandig kunnen wonen een plaats kunnen krijgen in een woonzorgcentrum. Andere ouderen moeten thuis ondersteund worden. Het Centrum voor Cybersecurity kreeg dit jaar al meer dan 8 miljoen verdachte e-mails doorgestuurd. Ruim 2 miljoen meer dan vorig jaar. Dat komt omdat criminelen steeds vaker proberen om je gegevens en geld te stelen, maar ook omdat het e-mailadres verdacht .be bekender wordt. Naar dat e-mailadres kan je verdachte mails doorsturen. En dat is belangrijk, zegt Miguel de Bruyker, directeur van het Centrum voor Cybersecurity België. Dan kunnen we ook maatregelen beginnen nemen. Dat wil dus zeggen dat we die informatie eerst en vooral anonimiseren, maar dan ook delen met bijvoorbeeld Microsoft en Google voor Google Safe Browsing. Dus laten we zeggen de, de antivirus, anti-spam, anti-phishing maatregelen van de leveranciers. Maar tegelijkertijd gaan we de kwaadaardige domeinen daaruit filteren en delen met de internet service providers voor een extra bescherming. En na negen uur gaat Kim de Brie door op de cijfers van Safe On Web tijdens de Radio 2 Digitour. En dan geeft ze ook nog tips om niet in de val van phishing te trappen. Het is nog altijd onduidelijk of er in de Gazastrook een tijdelijke pauze komt in de gevechten en bombardementen. Er zou een pauze komen van vijf dagen, in ruil voor de vrijlating van tientallen gijzelaars uit Israël, die door Hamas worden vastgehouden. Maar Israël ontkent dat, zegt correspondenten Ruud van der Wallen. Zij was gisteren aan de grensovergang met Gaza in Egypte. Wat ik weet is dat er speculatie is over de cijfers. Het zou over ongeveer vijftig gijzelaars gaan. En in sommige bronnen worden drie dagen genoemd en andere bronnen vijf dagen van humanitaire pauze. Pauze. Dat werd gisteren nog eens bevestigd door de eerste minister van Qatar, maar Israël heeft vandaag opnieuw ontkend dat die deal zou ja. doorgaan. Qatar zei gisteren nog, het gaat over kleine details die nog moeten besproken worden, dus het valt af te wachten wanneer die deal doorgaat en hoe die er dan uit zal zien.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 De Rode Duivels gaan als reekshoofd naar het EK Voetbal in Duitsland volgend jaar. Ze wonnen gisteravond hun laatste kwalificatiewedstrijd met 5-0 van Azerbeidzjan. En daardoor eindigen ze als eerste in hun groep. Bij de rust stond het al 4-0. En alle doelpunten waren van Romelu Lukaku. Hij was dan ook tevreden na heel wat problemen afgelopen zomer. Ik denk dat veel mensen in de zomer hebben gesproken over mijn situatie. Maar ik heb gewoon gezwegen en gewerkt. En ja, nu zit je wat je kan doen. Het eerste doel was gewoon topschutter alle tijden van België. En dan Daarna heb ik gewoon gezegd, je moet gewoon gaan. Zo hoog mogelijk en dat En op het einde van de match scoorde Leandro Trossard nog het vijfde doelpunt. Wat een held. Wat een held in de Lukaku.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 De dag start normaal gezien met opklaringen, daarna wolken en in de loop van de dag mogelijk ook een bui. Rond 10 graden halen we vandaag meer nieuws in de app van 14nieuws. Ja, daar is de hoor. 300 kilometer file. Hè? Daar zijn ha, we inderdaad. Goedemorgen. Ja, E34 van Antwerpen naar Knokke. Daar is de Zelzaten-tunnel alweer een tijdje open. Maar de files lossen daar moeilijk op. Hou rekening nog met een half uur vertraging vanaf Erpenmeren. En dat komt ook een beetje omdat op de Kennedylaan in Zelzaten. in de rijrichting van Nederland, daar is een aanrijding gebeurd. Eén rijstrook is daar dicht. En daar moet je ook rekening houden met de 20 minuten vertraging vanaf Sint Kruiswinkel. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk opletten bijna ander half uur aanschuiven van Waasmunster tot Lokeren. Daar zijn door een ongeval momenteel drie rijstrook dicht, zegt de politie. En nog een ongeval op de E40 naar de kust, met 20 minuten vertraging van Aalst tot voorbij Erpenmeren. Dan even kijken, de files naar Antwerpen, dat is een half uur op de e 313 vanaf Massenhoven. De andere files naar Antwerpen zijn beperkt tot een kwartier. De Antwerpsring richting Gent, zeer druk hoor, ruim een half uur ben je kwijt van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. En dan eh, op de de richting Nederland sta je ook aan te schuiven vanaf Deurne en dat komt door een ongeval dan weer op de A12 naar Bergen op Zoom in Leugenberg hou daar rekening met een half uur file nog een ongeval in Antwerpen de Bolivartunnel die is richting centrum helemaal afgesloten het verkeer vanuit de Kennedy tunnel staat daar 20 minuten in de file je moet omrijden via de Singel dus naar Brussel hebben we vooral problemen op de E19 met 2 uur vertraging maar liefst van Edegem tot Mechelen Noord daar zijn door een botsing 2 Rijstroken dicht. Omrijden via de A12 is, ja, heeft niet zoveel zin. Want daar sta je ook bijna een half uur. Van Wilderijk tot Aardslaar. Daar zijn ze aan het werken. De andere files naar uh, Brussel zijn zo'n uh, kwartier. Uh, lang gemiddeld. Dus dat valt er nog redelijk mee. Op de binnenring rond Brussel verlies je een half uur. Van Grote Bijgaarde tot Vilvoorde. En op de buitenring nog een half uur. Van Eigenbrakel tot Tervuren. Schema was volledig in shock. Ik ben echt in shock. Je sprak over Edigem en Mechelen-Noord, hajo. En ja. dat is bij mij in de buurt, want ik woon in Kontig. Twee uur over het traject van normaal tien minuten. Ja, ja het staat volledig stil. Ik en ben je ik, ik, ik ook een beetje. Maar wat doe je dan op dat moment? Behalve Radio 2 luisteren bijvoorbeeld. Wat, waar, waar hou je mee bezig? Waar denk je aan? Waar kunnen we jou een plezier mee doen? Ja. Een file van twee uur over een stuk van tien minuten. Het is vreselijk. Ja. Heel veel goede moed. Ik heb een plan.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 Het is een plan uit de jaren 80 van een band waarmee je ook je benen kan ontharen. Vond ik zo goed altijd, hè? Die <laughs> hebben ooit een song gemaakt die werkelijk los, los erop is op een maandag. Right between the eyes. Dit is Wax. Ja, gooi. Kijk, daar kun, je echt, daar kun je alles mee waxen, waarschijnlijk. Wax and ride between the eyes, Danny Everard. Heel goedemorgen, zegt hij. Live vanuit Hassel in Limburg weer een topnummer. Ja, absoluut, hè, Danny. Geniet hem, man. Hey, hey, hey, Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. 12 over 8 is 20 november, de dag dat je hoort op radio 2. Ja, dat ooit in een woonzorgcentrum belanden niet zo evident meer zal worden. Heel veel mensen die gaan erin kunnen. Ze gaan alleen de, de hoogst nodige op den duur nog opvangen. De mensen die echt niet meer zelfstandig kunnen wonen, die zouden wel nog een plaats kunnen krijgen. De anderen die zullen thuis meer hulp moeten krijgen. Daar weet je weer waarover we praten natuurlijk deze week. Nee, als je naar buiten kijkt, voorlopig nog een beetje wolken, een beetje opklaringen, maar het zou wel opnieuw kunnen gaan regenen vandaag. Hou daar rekening mee. En dan heel veel mensen die zich vanmorgen afvragen, ja Kim was vorige week ziek, maar die is er nog altijd niet. Nee, Kim heeft laten weten dat haar papa in het ziekenhuis ligt en dat ze even tijd wil voor haar familie. Meer nieuws zal waarschijnlijk wel later volgen. Nog een belangrijke. Hoe kan je nu vermijden dat je slachtoffer wordt van phishing? Valse mails, valse appjes, dat hoor je vanaf 9 uur bij DJ Kim de Brie. Die is op DigiTour, om je digitaal nog sterker te maken. Vandaag zit ze in Dendermonde, maar als je vragen wil delen, doe dat zeker in de app van Radio 2. En we hebben natuurlijk ook op maandag... Een trouwe luisteraar van de show, dat is Fien de Bast uit Herselt. Fien, goeiemorgen. Goeiemorgen allemaal. Ja, Fien, hier mag je ook eens heel onpopulair zijn als trouwe luisteraar. Wat is jouw gedacht van morgen? Mijn gedacht is dat je niet elke maand je bankrekening moet checken. Schema <laughs> is opnieuw aan het kijken. Elke maand? Bedoel je elke dag? Nee. Nee, nee, ik vind dat... Ik vind een verspilling van tijd. Ik weet wat er binnenkomt, ik weet wat er buiten gaat. En als het echt een hele dure maand is, dan kan je het wel eens checken natuurlijk. Maar anders is dat toch niet nodig, volgens mij. Ja, maar Fien, jij, jij kijkt niet per maand even hoeveel er op jouw bankrekening staat. Nee, nee, ik weet hoeveel ik verdien. Ik weet aan wat er allemaal dingen buiten gaan. Er zijn vaste betalingsopdrachten, ik ja. heb ook een vaste overschrijving naar mijn spaarrekening, dus die wordt ook allemaal mooi netjes aangevuld. Dan kijk ik alleen maar als het echt bijvoorbeeld een hele dure maand geweest is, dus als we op reis geweest zijn of zo, dan durf ik het al wel eens bekijken. En hou je al die uitgaven dan ook bij ofzo, in een boekje ofzo, dat je dan zo goed weet wat er dan weggaat van je bankrekening? Nee, ik hou niet de exacte bedragen bij, maar ik weet wel waar ik alles normaal gezien uitgeef. Maar je bent nog nooit in, in het rood gegaan? Of zo op het einde van de maand? Zo, nee. Oh. nee, nog nooit aan de hand gaat. Amai. En hoeveel, kijk je, hoeveel keer kijk je dan naar je bankrekening? Als je zegt, niet één keer per maand. Oh, misschien twee keer per jaar of zo. Allee, de mini Ofwel verdien jij heel veel? Ja. <laughs> Ofwel geef je heel weinig. ik mee hoor. Ik heb het nee. ooit gevraagd ja, aan Gertruder nee. in een interview van, uh, weet je hoeveel er op je bankrekening staat? En die zei, van, oh, geen idee. Ja, dat is natuurlijk als je voldoende ja. hebt. Kun uh... je meer of minder? <laughs> ja, hoeveel keer kijk jij? Ik kijk toch meerdere keren per week? Ja hè? Ja, ik kijk ook elke dag. Ik ben ook nog nooit in het rood gegaan, dat nu niet. Maar gewoon om te, ook om te checken, is er misschien te veel van mijn rekening gegaan? Je weet nooit, hè? Wat er wel al ooit, ge wat er wel al ooit gebeurd is, is dat je, als je dan weet van, er oh, staat eigenlijk niet genoeg op, en je weet, je hebt nog altijd kosten, je weet, ze gaan eraf en je moet nog dingen betalen, dat je dan weet van, oh, ik zit waarschijnlijk al loeiaard in het rood, dat je dan niet meer durft te kijken. Ja, dat is zo een beetje de angst voor, uh, ja. ja... En weet je wat dat ook is? Die bankkaart, dat is echt de vloek van deze, uh, van deze maatschappij gewoon, omdat ja. vroeger kon je letterlijk zeggen, mijn portemonnee is leeg. Ja. Dus ik kan niks meer uitgeven. Maar nu, mijn zoontje zegt het ook vaak. Hoe, mama, jij hebt geen geld. Je, je hebt toch die kaart? En denkt dat de kaart gewoon, dat dat gewoon een magisch ding is om geld. En anders is papa wel een kaart. Die, kan, die kunnen we dan lenen. Dus, nee. Omdat we heel makkelijk gewoon piep, piep en het is in orde. Mijn ouders zijn geldtovenaars, dat gevoel. Maar dus, uh, Fien, de Bast uit Herselt, vat nog even jouw gedacht samen. Je moet niet elke maand je bankrekening checken. Ik hoor het even in de app van Radio 2. Je mag eerlijk zijn, maar ook anoniem. Hoeveel keer kijk jij naar je bankrekening? Is dat meerdere keren per dag of ook maar twee keer per jaar? Deel het nu in de app van Radio 2. Klein onderzoekje, ben zeer benieuwd. En het wordt een dolle week, hoor. Woensdag live muziek van Nova Star. En morgen komen deze helden naar onze show. Suzanne en Freek, als het avond is. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer hebt. Susan en Freken, dit weekend nog in het Sportpaleis van Antwerpen. Daarnet hadden we een heel helder gedacht van Fien de Bast uit de Herselt. Die zei van, ja, ik kijk niet eens... Nee, je hoeft niet elke maand je bankrekening te checken. Zeer veel luisteraars zijn zeer boos op Fien. Ja, ze zeggen, voor het Claudine van de Zijpen uit Oosterzele. Ja, Fien zal wel anders piepen als er een bedrag af zal komen van personen met slechte bedoelingen. En verschillende mensen waarschuwen inderdaad voor hacking dat ze dat daarom nakijken. Maar ook Rosie de Schutter zegt, ja, ik kan mij dat gewoon niet permitteren. Ik moet elke dag kijken, want ik ben bang dat er plots onverwachte rekeningen komen. Ik ben alleenstaande, ik huur, ik heb geen schulden, maar zoveel hou ik ook niet over. Mm -hmm. En um, ja, verschillende mensen zeggen dat ze zelfs meerdere keren per dag naar hun rekening kijken, want stel je voor dat er nog iets verandert. Ja. Dat ja. was Michel van Herwegen, dus ja, het is toch wel... Uh, niemand staat aan de kant van Fin. Ja. Nee, Nathalie Herman ook uit West-Münster, Wat een arrogantie, zegt ze. Ik check dagelijks, hoop dat haar rekening niet gehackt, gehackt wordt. Uh, Patrick Wijns is echt gewoon kwaad. Ik vind die uitspraak belachelijk. Dan moet je bakken geld verdienen. We hebben het gecheckt bij Fin. Fin die heeft gewoon een gemiddeld inkomen. Um, doet geen buitensporige uitgaven. Ja, heeft daar heeft zaken heel heel goed op orde. Misschien is het dat ook. Je weet eigenlijk heel goed wat er binnenkomt, wat er buiten gaat. Natuurlijk, wat je daarnet zegt, stel dat zeker in deze tijd dat je plots gehackt wordt en er gaat van alles af en heb je het misschien niet gezien. Zo Heidi van Stippelen ook had week mijn gedachte check meermaals per week mijn bankrekening overgroot één à twee keer per week. En toch altijd de meeste mensen die zitten toch een paar keer per week hun bankrekening even te bekijken. We gaan straks even bellen met een budgetcoach die ons daar nog veel meer kan over vertellen. Radio 2 Eregalerij viert Margriet Hermans leven, en componist-producer Steve Willaert voor een leven vol met muziek. Een unieke avond met live optredens van Wim Soetaer, Christoff, Aaron Blommaert. Francisco Schuster, Joost Zwegers. Celine Hermans, Pieter Embrechts, Bella Perez en Natalia. Radio 2 eregalerij. Donderdag 23 november in Kursaal Oostende. Tickets en info radio2.be. Samen met Sabam for Culture. Zeg, waar is het, Black Friday? Ah, bij Fnak? Zeker? Maar ja, het is zelfs Fnak Friday Week. Elke dag Black Friday of wat? Ja, Black Friday Week, hè. Oh. Tot en met 27 november korting tot min 50%. Procent. FNAC. Voorwaarden in de winkel en op FNAC.be. Hey, ik ben Jonas en ik werk bij Colruyt En we hebben nu al niet te missen feestpromo's. 25% korting bij aankoop van twee flessen Night Orient alcoholvrije dranken. Zo maken we het verschil. Ontdek alle acties tot en met 28 november in onze winkels. Voorwaarden op colruyt.be. Coolruit, laagste prijzen. Wie wil jij als je in pannen valt? Ja, met een man. schatje. Ik ben in een video komen met mijn collega's. Het is bijna gedaan, maar geef me nog twee uurtjes. In pannen bel dan liever Touring. Dat is gemakkelijker. Dan kan je binnen het uur weer vertrekken. Touring, ga gerust op weg.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 <laughs> Remember when we said, girl, please don't go And how I'd be loving you forever Talk about hanging tough As long as you got the right stuff It's a brand new day after all Every time we hear the curtain call See the girls with the girls in the air The buttons and the jeans and the loud fan fade Turned in night night The girls with the girls and the hair, the, yeah, yeah. the buttons and the pins and the love and the air. La la la tonight, New Kids on the Block. Goedemorgen, morgen. Er is net een uh, duidelijke mening van Fien de Bast uit Herselt, die heel duidelijk zei van, ja, zo elke maand als je rekening bekijkt, dat is meer dan genoeg, hoeft zelfs zoveel niet te zijn. Dus er zijn veel mensen die heel duidelijk zijn van, oh, wacht, ik kijk toch echt wel elke dag even, of toch meermaals per week. En Natasja Hanselaar uit Wetteren, die heeft daar een heel duidelijk idee over. Natasja, goedemorgen. Goedemorgen, morgen Petra en C. Hallo. Ja, waarom, uh, waarom kijk jij voldoende op je bankrekening? Ja, ik kijk regelmatig uh, omdat ik ooit het slachtoffer geweest ben van een uh, skimming van mijn bankrekening. Wat is skimming? Wat wil zeggen? Skimming is eigenlijk het kopiëren van je, je bankkaart aan een bankautomaat. Uh -huh. En, dus, en dat was zelfs de bankautomaat in de bank zelf. Dus het was echt een bank-eigenautomaat, geen gewoon bankcontacttoestelletje langs de weg. Okay. Um, en ja, ik keek op dat moment eigenlijk weinig of niet naar mijn rekeningstand, omdat ik wist dat er altijd voldoende op stond. Mm -hmm. uh, maar ik ging uh, ja, gewoon, ik was gaan shoppen, ik was even geld afhalen uh, aan de bankautomaat, ging naar de markt en de volgende dag wil ik toch een, een betaling doen. En uh, kom ik tot de constatatie dat mijn rekening leeg was. Oh nee. En daar was dan uh, plots 800 euro van mijn rekening afgehaald. Oh ja, dus en kijk. Bovendien ben ik eigenlijk uh, zeer, uh, zeer voorzichtig. Ook als ik nu zelfs geld afhaal aan een bankautomaat, breek ik bijna van spreken de helft van die automaat af. Want ik ga altijd stevig gaan voelen aan het, uh, de houder waar ik mijn kaart moet insteken. Ik zal altijd mijn uh, hand voor mijn code houden. Uh, gewoon uh, het, ja, een beetje met schrik om dat tweede keer voor te hebben ja. maar ook daardoor controleer ik quasi dagelijks mijn rekening om te zien of alle uh, betalingen die ik gedaan heb correct eraf gegaan zijn en niet meer dan dat wat een verhaal zeg Natasja dankjewel voor, uh, om het even te melden ook. Um, ja, ik... we gaan even bellen met Sarah Zwanepoel, dat is een budgetcoach uit uh, Wasmuster heeft haar een bedrijf Start the Budget Goedemorgen, Sarah goeiemorgen ja, jij weet waarover je spreekt natuurlijk. Maar is het verstandig om uh, niet regelmatig die bankrekening te checken? Ja, ik er allemaal een beetje vanaf dat dat past bij jouw leven. Want ik heb Vinder juist gehoord. En eigenlijk, voor haar werkt het. Hè? Mm -hmm. Zij zal waarschijnlijk veel spaargeld hebben. Zij weet niet hoeveel dat ze uitgeeft. Dus in dat geval vind ik het eigenlijk prima. Natuurlijk, het wantrouwen voor schemming en zo niet meerekenen. Want te veel naar uw rekening is eigenlijk ook niet goed. Het is dus pas als je, zoals jij zei, denkt dat je in het rood staat en je durft niet meer kijken, het is eigenlijk dan dat het problematisch is. Mm -hmm. Ja, dat, dat bestaat. Dat heet blijkbaar financieel vermijdend gedrag. Ik had er nog nooit van gehoord, maar je kende dat zeer goed, Sarah. Vertel eens. Ja, ja. regelmatig. Nu, natuurlijk, de meeste mensen waar ik mee praat, zijn mensen die juist niet toekomen van de maand, mm -hmm. en die het vaak eigenlijk ook niet willen weten hoe, hoe erg het gesteld is. Maar er is maar één manier om financiële stress aan te pakken, en dat is door de koe bij de horens te vatten, te kijken hoeveel er binnenkomt, hoeveel er en dan te zien hoe je dat kan verbeteren. Ja, gewoon goed zien wat je uitgeeft en dan misschien zelfs op een lijstje zetten of in een boekje. Ja, Het straffen is dat soms blijkbaar in een krant, die independent, eh, blijkbaar zijn er steeds meer mensen die financieel vermijdend zijn. Het zou vooral om vrouwen gaan. Of een... ja, inderdaad. ja, inderdaad. Ik zie ook wel vooral vrouwen vrouwenpraktijk. Dus vrouwen zijn eigenlijk over het algemeen gewoon meer bezig met het huishoudenbudget mm -hmm. dan als ze ja, er niet op de juiste manier mee bezig zijn. Dus dat zijn inderdaad vooral de vrouwen. Mannen zijn blijkbaar toch nog altijd meer bezig met investeren. En vrouwen, al dan niet met dat budget. Vandaar. Oké, okay. dankjewel. Ik wens je nog een heel fijne ochtend, Sarah Zwanepoe van Start Budget in Waas ja. Stel een plan op dus. Financieel vermijdend gedrag. Weer iets bijgeleerd vanmorgen. Het is bijna half negen, zo meteen. Het nieuws uit je buurt. Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn.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 Dat was de tune van Big Brother. Weet je dat nog? Lang, lang, lang geleden. Zometeen het nieuws uit je buurt. Het is twee over half negen. Eerst Sjema. Goedemorgen. Tegen 2030 moeten er in woonzorgcentra 7000 extra kamers bijkomen... ...omdat er veel meer ouderen zullen zijn. Dat zegt Zorgnetje Alleen mensen die echt niet meer zelfstandig kunnen wonen... ...zouden nog in rusthuizen terecht kunnen. En het Centrum voor Cybersecurity kreeg dit jaar... ...al meer dan 8 miljoen verdachte e-mails doorgestuurd. Ruim 2 miljoen meer dan vorig jaar... Dat komt omdat criminelen steeds vaker proberen om je gegevens en je geld te stelen, maar ook omdat het mailadres van het centrum bekender is. Verdacht uit dit is het nieuws uit jouw beurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel goedemorgen. In Zwijnrecht gaat Groenburgemeester André van de Vijver, samen met andere gemeenteraadsleden van Groen, en ook van Partij Vooruit, in beroep tegen de beslissing om te fuseren met Beveren en Kruibeken. Onlangs nog stemde een meerderheid, zonder Groen en Vooruit, voor de fusie met Beveren en Kruibeke. En dat verliep niet helemaal democratisch, zegt de burgemeester. Er zijn nogal wat mensen die zich benadeeld voelen door die fusieoperatie die zullen worden opgesomd dus de details ken ik niet van buiten maar dat zijn soms heel individuele dingen en anderzijds het algemene omdat ja, toch wel 80% van de mensen die deel hebben genomen aan een volksraadpleging dat die nee hebben gestemd tegen die fusie dus uh, er is geen draagvlak voor. De rechtszaak wordt ook gesteund door de actiegroep Hart voor Zwijnrecht. Er komt een nieuw meldpunt waar je verdachte activiteiten in de haven kan melden. Er bestaat al zo'n meldpunt in de haven van Antwerpen. De bedoeling is dat het nieuwe meldpunt gebruikt kan worden voor verdachte activiteiten in alle havens in ons land, om zo te helpen in de strijd tegen drugscriminaliteit. Maar dat zal weinig uithalen, zegt Antwerps advocaat John Maas, die al in veel drugs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 de boodschap van de lokale afdeling van CDNV tijdens een protestactie op de markt gisteren. Vanaf 2026 mag de dierenmarkt nog maar acht keer per jaar plaatsvinden van minister van Dierenwelzijn Ben Wijts. Maar dat zou de doodsteken betekenen voor die markt. Het is een wekelijkse traditie van bijna 140 jaar oud. En volgens burgemeester Wim Kaijers van CDNV wordt het dierenwelzijn gerespecteerd. Dat zei hij bij de collega's van RTV. Al veel jaren is dierenwelzijn voor ons heel belangrijk. Op de organisatie van deze markt. Het is ook altijd, het begin van een markt is ook altijd een dierenarts aanwezig. Er zijn uiteraard ook regels die daardoor opgelegd worden. We vinden dat heel belangrijk. We kijken ook nauwgezet toe en als we inbreuken zouden zien, dan sanctioneren wij daar ook op. Wij komen hier absoluut pleiten om dat wel wekelijks te behouden. Het is een beetje de ziel van onze gemeente. Ja, het, het is een heel sociaal gebeuren. Het druppelt buiten, straks opklaringen, daarna terugwolken en in de loop van de dag mogelijk weer een bui. Temperaturen tot 10 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14 Nieuws. Daarnet hadden we een bericht op D19: twee uur over een stukje waar je in 10 minuten over doet het blijft maar duren, Hajo. Vertel eens. Ja, want het is nu al 2,5 uur. Oh dat dus, ja, is echt verschrikkelijk. Nee. Maar ik begin nog even in, in Zelzaten op de E34 van Antwerpen naar Knokke. Daar is de tunnel alweer een tijdje open, maar de files lossen heel moeilijk op. Je moet nog altijd uh, 20 minuten aanschuiven vanaf Moerbeke, dus richting Knokke. En dat komt omdat de mensen die er afrijden in Zelzaten oost de laan op willen natuurlijk. En uh, daar is ook nog steeds uh, een probleem door een ongeval. Dus het uh, blijft daar moeilijk gaan. Dan uh, hebben we een hele reeks ongevallen helaas op de e 17 van Antwerpen naar Kortrijk. Twee uur aanschuiven ook van Sint-Niklaas tot Lokeren. Daar zijn ja, alle rijstroken gewoon dicht, dus iedereen moet er voorbij via de pechstrook, zo te zien. Op de E314 van lummen naar Nederland, inderdaad, ook drie kwartier geduld oefenen van Zolder tot houthalen Halen Helgteren. Dat is door een aanrijding. Dan nog een ongeval op de E40 van de kust naar Brussel met wat vertraging bij Oostkamp daardoor. En dan op de ring rond Gent is het ook prijs met een kwartier file van Laarne tot Mel. Door een ongeval in de rijrichting van Merelbeke. Ja, en dan hebben we die monsterfile op de A19 van Antwerpen naar Brussel. Tweeënhalf uur ben je kwijt van Wilrijk. Net voorbij de Kraibekstunnel al tot Mechelen Noord. Nog steeds twee rijstroken dicht daar. Heel wat mensen zijn natuurlijk aan het omrijden. Onder meer via de N1, die van Kontig naar Mechelen loopt. Ook daar mag je al drie kwartier geduld oefenen. Dan naar Brussel. Vooral nog problemen op de A12. Dus naar, uh, naar Brussel vanuit Antwerpen. Met twintig minuten vertraging van Wilrijk tot Aard. Dat komt door werken. Verder op nog eens 20 minuten van Meissen tot Strombeek. Net voor de ring rond Brussel, daar is ook een ongeval gebeurd. Het is ook zeer druk op de E314 met 50 minuten vertraging. Maar liefst tussen Tieltwingen en Wilselen kan zijn dat daar iets gebeurd is. Maar we hebben er nog geen informatie over. De andere files naar Brussel die vallen redelijk mee met maximaal een kwartier geduld oefenen. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je 20 minuten van Iteren tot Beersel. En een half uur van Groot Bijgaarde tot Vilvo. Op de buitenring is dat een half uur van eigenbrakel tot Ervuren. En aan de andere kant van de stad nog een kwartier van Ruisbroek tot Huizingen. De N16 van Willebroek naar Sint-Niklaas. Daar sta je één uur in de file ook van de A12 tot Allee. voorbij puur. Dat is niet te doen. Ook al daar een aanrijding gebeurt, zo te zien. En dan naar Antwerpen hebben we nog files van een half uur. Dus op de e 3 vanaf Massenhoven. De rest van de files zijn 10 tot 15 minuten lang richting Antwerpen. Ik wens iedereen veel goede moed. Een lastige maandag, maar we gaan hem leuker maken. Zometeen kan je iets winnen. Profile, verbanden en onderhoud. Kijk op profile.be. Want het is een nieuwe week, het is een nieuwe... Altijd goed, is Een nieuwe week, een nieuwe prijs voor Peter Post. Iets helemaal anders. Je gaat er wel een jaar deugd van hebben, dus niet twijfelen. Schrijf je brievenbus in. Dan komt onze postbode Kenny misschien woensdag om 20 voor 8 naar jou toe. Met een gouden pakje. Met ja, met wat, wat, wat. Ik geef je een tip. Weet je al wat het is? Ik weet het nog niet. Ah, Wendelie. Well, toch wel spannend. Ik wil lekker meeraden. Uh, raad gerust even mee wat je een jaar lang zou kunnen winnen. We gaan een uh, spelletje spelen. Staat toch vast. En pas wakker. We doen een radiorebus. Vind ik altijd leuk? Ah. Een lekker oldschool. Een radio-rebus, dames en heren. Neem de eerste letter van de vier volgende artiesten die je hoort. Gewoon de eerste vier letters, wat het niet te moeilijk maken. Okay. En dan win je een jaar lang puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. puntje. Vier letters heb je nodig, dus telkens de eerste letter van de artiest. Zet hem luider en probeer even. En met die vier letters dan uh, ja, vorm je wat je een jaar lang kan winnen. Weet je het schema? Ik heb nu B, C, niks, K. <laughs> het is weer juist. Maar uh, ja, deel het even. Ja Als je het juist hebt, win je nog niet meteen die prijs natuurlijk. Maar het is wel gezellig om even mee te spelen. Deel je ook in de app van Radio 2. Oh, yes, hè. het is bijna weer Black Friday. I couldn't care less. Dat is ook Engels. Die heeft precies niet goed geslapen. En dan ga je maar beter naar Beterbed. Nieuw, de beterslapen Slapen ID. Beter Slapen ID. Oh. Die bepaalt in enkele minuten jouw persoonlijk slaapprofiel. Zo vind je meteen de ideale matras op jouw maat. Nu 50% korting op bijna alles tijdens de Black Friday Weeks. Ook open op zondag. Beter Slapen begint bij...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 Wat een, een kleine opgave. Je kan een jaar lang iets winnen, maar wat was het? Het was een radiorebus, een legendarische radiorebus. Neem de eerste letter van de vier volgende artiesten die je hoort. Die vier letters, dat win je dan een jaar lang. Uh, Goedemorgen, Lucia van de het Hemixen. Goedemorgen. Ja, Lucia, wat dacht jij dat het was? koek. Een koek. Een, ja oh, fantastisch een jaar lang koek, dat zou toch fantastisch zijn? Oh, heerlijk. Nee, helaas, dat, dat is het niet. Maar schrijf zeker je brieven dus in, Lucia. Dank <lacht> je. We gaan nog even luisteren naar de opgave. Dus de eerste letters van de artiesten. Denk even mee. Dit like is Beyoncé. Beyoncé. Dit oh, oh, oh. is Ozak oh, oh, oh, Henry. Ozak oh, Henry. Dit zijn de Eurythmics. Het begint met een E. Schema, okay, wie hoor je hier? Ja, Zeker wel. Dus wat betekent dat? Dat betekent dat we weggeven. Goedemorgen, Lisbeth Nooyen uit Merksplas. Goedemorgen. Wat geven we een jaar lang weg? We boek. Boeken. Natuurlijk wel een jaar lang boeken. Ja, willen die winnen, Lisbeth? Ja, die wil ik wel winnen, ja. Ja, ja je ja. hebt natuurlijk een ja, leuk ja, hoekje ja. gedaan, maar je moet wel klaarstaan. Nu woensdag aan je brievenbus om 20 voor 8. Schrijf die brievenbus in radio2.be. Klik door op de neus van Peter Post. En dat in de geweldige november boekenmaan. Succes! Standaard Boekhandel. Dat is lezen, leren, geven en beleven. Schrijf hem in, die brievenbus. En Peter Post, die klaar te klus.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 van Megan Trainor. Veel mensen die zich afvragen, Kim is die al terug? Nee, ze heeft uh, zelf even een, een verklaring doorgestuurd naar ons, waarin ze vertelt dat haar papa in het ziekenhuis ligt, dat ze op dit moment alle aandacht naar haar familie wil laten gaan. Als ze aan het luisteren is, heel veel liefs van ons, Kim. Ook van de luisteraar, uiteraard. Goedemorgen. morgen. We moeten het nog even over het voetbal hebben. Ja, Romelu Lukaku was al een held, maar wat hij gisteren gedaan heeft, zo indrukwekkend. Onze Rode Duivels die hebben Azerbeidzjan vermorzeld met 5-0. We zijn groepswinnaar in de kwalificatie voor het EK uh, in de zomer. Ontzettend goed gedaan. Kijk even mee in de app van Radio 2 of VRT1, want daar zit ook een vliegende voetballegende. 43 interlands in het doel gestaan bij onze nationale ploeg. Dag Geert de Vlieger. Goedemorgen Peter. Hoeveel doelpunten heb jij eigenlijk binnengelaten bij de Rode Duivels? Um, te vroeg om dat te weten, dus uh, <laughs> ik blijf het antwoord schuldig. <laughs> maar vooral even over de wedstrijd van gisteren. Het ja, was genieten, hè man. Ja, het was genieten. Het was ook een beetje verwacht. Azerbeidzjan is niet de sterkste tegenstander. Maar om de Rode Duiven, en in het bijzonder Romulo Lukaku, zo bezig te zien, dat geeft wel vertrouwen voor volgende zomer. Ja. Vier doelpunten in twintig minuten tijd. Is hij nu de Belgische, of de beste Belgische spits ooit? Um, er zijn een paar heel goede geweest. He. Paul van Hims is al lang geleden. Hmm. Uh, maar laat ons zeggen dat hij in de huidige generatie en de voorbije tientallen jaren toch met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Ja, ja dat was een tijdje het idee van, oei, oei, die oude generatie, de vorige generatie, die, die, die komen niet meer terug. Maar wat we nu gezien hebben, ook die Jeremy Doku, wat voor een EK ja. wordt dat volgend jaar, denk je, Geert? Het wordt een heel leuk en een heel spannend EK, denk ik. Ook met ons Belgen erbij. We zijn. Geen favoriet, denk ik. We zijn wel een stevige outsider. Uh, je moet rekenen uh, Spanje, Portugal, Frankrijk zeker ook. Dat zijn zo wat de topkandidaten. Wij komen daar net achter, denk ik, met uh, de generatiewissel. Maar die jonge jongens doen het heel goed. En het is hopen op uh, ja, de fitte Kevin de Bruyne. Fitte Lukaku uiteraard ook. En dan nog kijken wat er met uh, Thibaut Courtois gaat gebeuren natuurlijk. Ik ging net vragen, je hebt zelf in het doel gestaan. Courtois was er niet bij ja. gisteren. Wel, uh, Koen Teels. wat denk je, gaat Courtois uh -huh. dat uh, Europees kampioenschap meedoen? Uh, laat ons hopen. We hebben heel goede doelmannen. Dat is uh, al gebleken. Maar met Thibaut Courtois hebben we een topdoelman. En dat is echt wereldklasse. Dus laat ons hopen dat dat op termijn toch opgelost uh, geraakt, dat probleem. En dan hebben we uh, nog een extra goede doelman erbij. Je volgt allemaal van heel dicht natuurlijk, heer de Vlieger. Maar uh, mm -hmm. toch een kleine pronostiek. Waar gaan we eindigen volgend jaar als je, als je deze ploeg gisteren bezig gezien hebt? Wel, ik zou denken dat we de finale gaan spelen. Dat lijkt me al een mooie doelstelling en dan weet je nooit hoe nee, het in één wedstrijd verloopt. Um, maar met z'n allen richting die finale in Duitsland, het is vlakbij. Dus we hoeven niet te ver te reizen allemaal, we kunnen het allemaal goed volgen. Het zou wel eens het toernooi van de belgen kunnen worden. We gaan niet te hoog van stap lopen, of hart van Staap lopen vooraf. Maar uh, met de jonge jongens die zich nu volop ontwikkelen, we mogen een we mogen vertrouwen hebben, denk ik. Tuurlijk wel. We moeten ze steunen natuurlijk. Oké, okay, in de finale. En tegen wie staan we dan? Het is in Duitsland. Dat is gewoon tegen de Duitsers zelf? Ja, nee. Die hebben verloren tegen Turkije nu net trouwens. Hè. Dus euh, nee, ik denk dat Frankrijk... Die hebben 14-0 gewonnen tegen Gibraltar. Die hebben nog staf gedaan eh, deze week. 14-0. Ja. Ja, ja. Um, dus met Mbappé en consorten. Dus ik... ik ja... België, Frankrijk in die finale en dan is een revanche gepakken. Zou dat niet mooi zijn? Ja, ik denk het wel. De, ja, dat is just juist. We hebben nog iets goed te maken. In de 91 e minuut dan ja. scoort Lukaku gewoon de 1-0 en worden we Europees kampioen. Blijf het volgen voor ons, Geert de Vlieger. Dankjewel. De groeten daarin. Dank ja, je Jo, fijne ochtend. Fijne dag nog, dankjewel. Da. Get buddy, your your we zijn al wakker ter het Derby. Altijd op maandag. Derby, Dance Little Sister. Het is 4 voor 9. Het wordt sowieso een heerlijke week. Eerdere galerijweek bij Radio 2. Daarom komt Joost van Nova Star woensdag live zingen bij ons. Morgen Suzanne en Freek. En hoe kan je nu vermijden dat je slachtoffer wordt van phishing? En eh, wel, dat kan je zo meteen horen. Er is een digitour op de Vlasmarkt in Dendermonde. Het de Brie met het Radio 2 Circus. Nu je vragen in de app van Radio 2. Radio 2. Elke dag telt voor twee. Radio 2. Ja, allemaal even uw aandacht. We staan hier aan het dorpspunt van Achterbroek. we gaan ook nog naar Morkhoven, bekend van Bereikbare Zorg. Sterke initiatieven van sterke dorpen in de provincie Antwerpen. Wat maakt deze dorpen zo bijzonder en hoe zorgen ze voor extra verbinding tussen de inwoners? Ontdek het deze week in Radio 2 Middag. Morgen live vanuit Borkhoven en woensdag vanuit Achterbroek samen met de provincie Antwerpen.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 Sommige kansen doen zich maar één keer voor. Grijp ze voor het te laat is. Totale uitverkoop omdat we gaan renoveren in onze winkel van Aardselaar. Alles Alle zetels aan kortingen tot min 50%. Alles moet weg. Uitsluitend in onze winkel Chateau Dax Aartselaar. Red Star Line, de nieuwe spektakelmusical van Studio 100. Miljoenen mensen laten alles achter. Ik kom zo snel mogelijk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 Black Friday bij Optical Center betekent tot 50% korting op alles tot 25 november. Profiteer van onklopbare prijzen op brillen, zonnebrillen, contactlenzen en hoortoestellen bij Optical Center. Tijdens Black Friday tot 50% korting op alles tot 25 november. Profiteer ervan met je gezin. Kijk voor onze vier winkels in de buurt van Antwerpen op optical-center.com. Medische hulpmiddelen, niet cumuleerbaar met andere lopende aanbiedingen. Voorwaarden in de winkel.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 Na negen uur hebben we het over phishing, hoe je online in de val gelokt kan worden. En zit hem soms in de details, dus kom al maar wat dichter bij je radio. Elke dag,